Goedemorgen. In Hasselt zijn acht leerkrachten van de sportschool... ...van het gemeenschapsonderwijs preventief geschorst. In een WhatsApp-groep hadden ze discriminerende uitspraken gedaan... ...over leerlingen en collega's. Volgens sommige betrokkenen was het privécommunicatie... ...en waren de uitspraken weinig meer dan slechte grappen. De advocaat van de slachtoffers, Michiel van Kelekom, ...zegt dat dat niet klopt. Het gaat over onvervalst racisme, homofobie, discriminatie... Bodyshaming, shaming, pesterijen, zowel naar collega's toe die bij naam en toenaam worden genoemd en ook af en toe naar leerlingen. Toe. Dus vandaag komen zeggen van goed, het is allemaal niet zo erg, dat is het wel. Anders gaat een scholengroep die acht leerkrachten schorsen. Ruim 10% van de bedienden in ons land krijgt een thuiswerkvergoeding. En dat is dubbel zoveel als twee jaar geleden. Het is niet verplicht, maar een werkgever kan die geven om de kosten voor telewerken te compenseren. Bijvoorbeeld, omdat de verwarming vaker aan moet of voor kantoormateriaal. Ellen van Grunderbeek van personeelsdienstenbedrijf Asserta legt uit waarom die thuisvergoeding er nog is. In de eerste plaats is er natuurlijk nu het post-corona-werk waar dat we in zitten, dat dus mensen kantoordagen met thuiswerkdagen afwisselen. Daarnaast is het ook een interessante manier om een bijkomende vergoeding te voorzien in het loonket van medewerkers, omdat die thuiswerkvergoeding in principe een bruto-netto-vergoeding is waar geen rsz bijdragen worden op betaald en ook geen belastingen als de voorwaarden daarvoor zijn gerespecteerd. Afgelopen nacht zijn de werken begonnen aan de Leonarda-tunnel in Tervuren. Die loopt onder het Leonarda-kruispunt, de kruising van de E411 en de Brusselse ring. Het beton van de tunnel is aangetast door onder meer grondwater en uitlaatgassen. De renovatie zal bijna twee jaar duren. Er wordt alleen s'nachts gewerkt, overdag blijven de tunnels open. En in Sudan is een Belgische topambtenaar van de Europese... De Europese Unie neergeschoten. Wim Fransen, die aan het hoofd staat van de humanitaire missie van de EU in Soedan, raakte ernstig gewond. Hij is niet in levensgevaar. In de hoofdstad wordt al vier dagen fel gevochten tussen twee legers. Burgers zitten vast in hun huizen zonder water, elektriciteit of hulp. Bij de gevechten zijn al bijna 200 doden gevallen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Daar is ze, daar is ze, ik zie de blauwe lucht. <laughs> ik vond het een fijne ochtend vanmorgen om wakker te worden. Ja, waarom? Gewoon, ik had het gevoel dat de, de lucht zuiver was. Dus je werd wakker in je bed en je dacht, amai, nee. het is zuivere lucht van nee, nee, nee, nee, niet in mijn bed. Nee, dat was de lucht die smaakte een beetje naar dode vogel. Jammer. Dat maar, geloof ik. Maar buiten, goedemorgen Kim. Goeiemorgen, Charlotte, Goeiemorgen. Goedemorgen. Jouw dag begint, goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een lach op je gezicht. Ah, ah, ah. Hey, hey, hey, Dat was je aan het doen, Charlotte. Het? <laughs> Gewoon aan het lachen nog met jouw zuivere lucht. Gekke, gekke krompels. Nee, maar de zuivere lucht. Dat is niet, als je buiten komt... En als dan er dansen. Ja, als er dan een beerkar gepasseerd is, spijt ik. Dus spijt Zo'n beetje het moment van het jaar. Ja, maar waar ben je wakker geworden, Kim? Uh, in mijn bed. In de ja, kapellen. In de kapellen, ja Charlotte. In mijn bed, in Gent. En wel, kijk, lieve luister, de vroegste vraag van vanmorgen. Het is heel eenvoudig. Waar heb jij de eerste zuivere lucht gezogen? Dus waar ben je wakker <lacht> Waar ben je wakker geworden? Ja, het gaat zo'n woensdag worden. Ja. Oké, okay, geen probleem. Doen we. Geen probleem. Homelijke oh, woensdag. Kom maar binnen. Waar ben je wakker geworden? Het mag behoorlijk specifiek zijn. Ja, ja, ja. En hoe zuiver was de lucht? Deel het nu in de app van Radio 2. Goedemorgen. Ja,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 Gedanst hè? Helaas. Ja, maar, <laughs> klopt. <stop> <laughs> Goedemorgen, Rihanna. Goedemorgen. Het was boeiend. Dank u. Op de music van Rihanna. 13 zes. Wat een mooie dag, zeg. Zwaar Rihanna. Dat had je al gezegd, schat. Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. Je woensdag begint. Mocht dat niet tegen... Schat, zeg. Allee. Tegen Rihanna. Je kent haar toch niet? Oh, pff, dat weet je niet. Vertel. Weet... Nee, nooit Rihanna ontmoet. Nee. Wel, bijna is Beyoncé... Wat een slecht verhaal. Ik heb bijna Beyoncé ja. ja, nee, We waren, in, we waren in, in een winkel in Londen, mevrouw en ik. En uh, plots zie je daar... Hoe heet dat? De Topshop Topshop in Londen. Zwart, ja. Grote, grote klerenwinkel is dat. En plots zie je daar echt een meute mensen als zwerm. één zwerm door die winkel. Zo, wat is daar aan de hand zo? Je ja, dacht al mijn fans komen binnen, ja, wow, dat, ja. zelfs hier tot in Londen. Even met een plastron gelegd. Dus de boel wordt afgesloten, komen echt bodyguards. En die beginnen mensen weg te duwen zo. En ik vraag je, meneer, sorry, wat is er aan de hand? Het is Beyoncé. Oh. Dat, dat, dus Beyoncé was letterlijk op, op zuiver luchtafstand van mezelf. Je hebt ze ook de lucht van Beyoncé ja, ingezogen. Ik denk dat ik ze net ingeademd heeft, dat oh. gevoel. Ja, goedemorgen lieve mensen. Voor de rest alles oké okay met goedemorgenmorgen. 19 april, de dag dat je hoort op Radio 2 dat er dikke problemen zijn uh, met een WhatsApp-groep alweer. Daar gaan we gaan het straks even over hebben. Maar was het? In Hasselt, in een sportschool. Oké, okay, als je daar in de buurt woont, je weet wat uh, vertelt zo meteen. Heel veel mensen die zuivere lucht hebben ingeavond. Waar zijn ze wakker geworden? Ja, maar raas zegt, en je hoort het al aan wat hij zegt, waar hij is wakker geworden. Ik ben wakker gekomen in Roeselaren. Ja, dat zeggen ze zo in west vlaanderen Om vijf uur. En Peter is goed in vorm met die verse lucht dat hij gesnoven heeft. Ja, dat is... Uh... Ja. <hijf> en Danny van Langenaker zegt... Goedemorgen, ik ben wakker geworden in Houthalen-Helgteren. Wat een zalige, zachte... Ochtend groetjes, Postbode Danny, die hebben we brood nodig. En dan was er ook nog Peter de Bond. Goedemorgen morgen, zoals elke ochtend wakker geworden naast mijn fantastisch vrouwtje en ze geurde naar lentebloesem. Ja jongen, als ik aan mijn vrouw ruik, smog, nee, is dat geen lentebloesem, nee, dat <laughs> maar, maar toch mooi geprobeerd. Maar laat Peter. het weten hoe, je, hoe ze het ze doet. <laughs> David de Bruijker, goedemorgen. Goedemorgen, goedemorgen. Jij bent wakker geworden in de zuivere lucht van Durbui. Verhuisd van Gavre naar Durbuy. Woon je dat permanent? En waarom? Ja, we zijn permanent verhuisd. En uh, was, is gekomen sinds corona eigenlijk? Of we niet meer naar daar gaan en daarmee hadden we zoiets van... Nu verhuizen we goed. Heerlijk. En wat maakt het daar zo leuk in Durby? De bossen en de rust. Ja. Geen druk verkeerd. Maar een koeken. Maar Durbuy kan soms heel druk zijn wel. Derby zelf, maar uh, we daar vijf minuutjes af. Vanuit oh. Markoekenland. Kijk, je, je luistert via de app van Radio 2, doet ons heel veel deugd. Je kan ons ook gewoon zien daar. Even zwaaien. Zie je zo. Hallo Derby, goedemorgen ook daar. Geniet van de ochtend, David. <lacht> ja, bedankt wel. Uh. Radio 2. Dit is nieuw. Dit is van Goldband, dat zijn die Hollanders die af en toe aan uh, de viezigheid zitten. Oei, R -r -r rommel. Het, het liedje heet ook rommel, effectief. Goldband. Ik kan niet meer slapen, straks weer de show. Ik kan ik niet maken. Ik me minder alleen Ga er steeds Weer in mee En dat is nou juist het probleem Ik word gebleven Het is 19 over 6, de dag is begonnen. Zometeen gaan we het hebben over iets dat in Hasselt gebeurd is. Het kan overal gebeuren, want het gebeurt vooral op WhatsApp. Denk maar al even na, hoe ver ga jij in WhatsApp groepen? Dat verhaal, over een minuutje. Zing je ook graag mee met de beste muziek van bij ons? Dan zit je goed bij Radio 2 BNBN. Maar ja, ik zet mijn DAB Plus radio in de auto ook altijd superluid. Oh!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 Zeg Aldi, wat is de knaldi? Wel, als je graag buiten speelt met je maatjes, kies dan voor een gezonde snack met onze smaaktomaatjes. Nu bij Aldi 250 gram verse smaaktomaatjes voor de knaldi-prijs van maar 1,25 euro. Aldi, altijd slim. Zo, nu is dit officieel ons huis. Oeh, maar dat is een kalender tot 2028. Ah ja, wij moeten tegen dan een label D hebben, hè? Waarom geen C? B.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 Goedemorgen. Morgen. 21 over 6, welkom bij. Goedemorgenmorgen op Radio 2. Ja, bijzonder verhaal uit Limburg in een sportschool in Hasselt er zijn acht leerkrachten geschorst. Wat is er aan het gebeuren, Charlotte van den Nieuws? Ze zijn voorlopig preventief geschorst omdat ze een besloten WhatsApp groepje hadden. En um, Daarin hebben ze eigenlijk discriminerende praat verkocht. Racistische praat, homofobe praat, uh, ook bodyshaming. Vooral over collega's, maar ook over leerlingen en die berichten zijn uitgelekt omdat enkele leerkrachten in de groep zich stoorden aan de berichten en die hebben dat naar buiten gebracht omdat ze het niet meer kunnen vonden de betrokken leerkrachten zeggen ja, het was privé en het was niet meer dan een slecht bedoelde grap mm -hmm, dat is het altijd natuurlijk het is, ja. het is nooit zo bedoeld dat is het verschil vroeger dan zei je het gewoon en nu zit je het in een WhatsApp groep en dan, ja ben jij ooit dus eens uit een WhatsApp groep gestapt omdat je dacht van ja, dit kan niet meer, ben weg uh, ja, omdat er 5000 berichten ingezet werden. Dat gewoon te veel was. Oh, ja, ja, omdat je zo twee uur niet op je gsm keek en dan ah. zo, je hebt 67 nieuwe berichten. Ja. Maar niet omdat het inhoudelijk te nee, ging. Nee, nee, eigenlijk niet. Jij wel? Nee, nog nooit meegemaakt. Wel zo van, inderdaad zo van, oh, ik moet hier uitstappen van, eigenlijk interesseert het mij niet meer. Dat ja, of dat je het zelfs gewoon al niet meer leest, omdat het te veel is. Maar ja, omdat, en dan stappen, dat is altijd het moeilijke. Hoe ga je er beleefd uit? beleefd, Ja, gewoon. Heeft de groep verlaten. Klaar. Ja. Kondig je dat nooit aan dan? Zo, ik ben weg, daag. Nee. Ja. Ah, ik heb dat wel eens gedaan. van, ja. Ik vond het heel plezant dit, maar uh, nu ben ik weg. Doei. Ah, uh, nee. Ja. Dus als ik ooit uit de groep uh, met jou stap, dan zal je dat gewoon plots zien. Dan zien we dat. Is ja. uit de groep gestapt. Ja. Ik heb ik... wel alles gewoon gezegd. Van, ik vind dit ongepast. Ik kan het ook gewoon ja? doen, denk ik. Ja, nee, waarom, ja, als je bijvoorbeeld over een collega dingen zegt die, die onterecht zijn, of het, ja, de andere kant van het verhaal erbij halen, van, moet je dat nu wel op die manier zeggen? Gewoon, openlijk. Van, en hoe reageerden ze daar dan op? Uh, ja, eigenlijk wel begripvol. Van, ja, zo had ik het nog niet bekeken. Zoals je oh. gewoon een gesprek voert, maar dan in een WhatsApp-groep. Ja. Want zwart op wit komt het soms ook vaak harder over, denk ik, dan ja toe. ja mm -hmm. En het staat er en het blijft er staan. Ja. Ik kan het screenshotten ja. en het kan doorgestuurd ja. worden weer. Dat is nooit de bedoeling. Uh, maar dus preventief geschorst en effectief in een school. Dat moet er niet een doen. Die hebben een voorbeeldfunctie. Dat zal wel een reden zijn. Maar we gooien het even bij jou. Hoe ver ga je in WhatsApp-groepen? Uh, zeg je zelf dat reacties erover zijn. Heb je een voorbeeld? Deel het zeker even in onze app van Radio 2. Uh, het mag ook anoniem. We houden we gaan het niet doorsturen. En ook in onze app mag je altijd lief, beleefd zijn en respectvol. Oh ja. Dat is altijd veel. Ja, ja. ja, onze luisteraars zijn dat alleen maar. Maar het is ook een goed verhaal als je in Antwerpen woont. Een delivery die eten levert, dat ken je. Maar binnenkort is er in Antwerpen een soort delivery voor elektriciteit. Let goed op, als je vergeten bent om je elektrische auto op te laden, is dat ergens in de stad in pannen, dan komen ze af. Met, met een soort bakfiets? Ja, een bakstep eigenlijk. Het zijn drie steps met een bak van voor. Daarin staat een snellader voor je auto. En als je auto niet opgeladen is, dan kun je de dienst bellen. Dan komen ze daarmee af en dan word je meteen geholpen. Omdat er dan geen paal in de buurt is natuurlijk. Het is wel iets duurder dan laden aan een gewone paal. Ja, een soort rijdende paal. eigenlijk. Rijdende ja. paal. Oh, maar die Antwerpenaren, <laughs> toch behulpzaam. Hè? Het is niet te doen. Ja, het is toevallig in Antwerpen. Het kan, het kan ah, vast ook in ja, andere juist, Ja, juist. <laughs> het kan vast ook in andere plekken. Maar toch tof? Ah, ja, in panne... Het is nu lang geleden dat ik in pannen gestaan heb. Ja? Ja, ik zit altijd te denken, wat, wat, ja, vroeger was het helemaal feest. Ah, dan ja. moest je naar zo'n oranje paal wandelen en, en bellen. De praatpaal. De praatpaal, nu de laadpaal. Ja. Of in een café binnengeraakt. of gewoon bij de mensen thuis. Ding dong, ik sta in pannen, maak ik bellen. Ja, ik was nu aan het denken op de autostraat. Ja, ja, klopt, ja, op de autostraat. Ja, de praatpaal, maar die is weg, hè. Die zijn overal bij denk ik? Ja. ja. ja Goed, jouw verhalen, ze zijn welkom. Het mag over je pannen gaan of over je WhatsApp-groep. Ze zijn welkom in de app van Radio 2. Goedemorgen, hoe is het met bijstil? Ja, geen idee, maar ze hebben wel ooit een enorme, enorme hit gemaakt. Prachtig nummer, Pompeii. Goedemorgen morgen. Peter en. you out ja We begin the rubble of our sins And the walls carry oh, tumbling down In the city the that we love Great clouds roll over the hills Bringing darkness for us But if you close your eyes 1 voor half 7 hadden we het over uh, auto's die geholpen kunnen worden met een bakfiets... waar dan elektriciteit in zit en die dan in de pannenauto zeg maar, uh, gestoken wordt. Maar de kleine nuance blijkbaar. Ja, het is in Antwerpen voorlopig enkel voor deelauto's, zoals bijvoorbeeld Cambio of Poppy. Um, maar later zal het ook ingevoerd worden voor iedereen die met een elektrische auto rijdt. Ja. Heerlijk zeg. Ja. Goed, intussen uh, half 7. Het belangrijkste VRT nieuws krijg je... Goedemorgen. In Hasselt zijn acht leerkrachten van de sportschool preventief geschorst. In een WhatsApp-groep hadden ze discriminerende uitspraken gedaan over leerlingen en collega's. En sommigen noemden het niet meer dan grappen. En ruim 10% van de bedienden in ons land krijgt een thuiswerkvergoeding van hun baas. Dat is dubbel zoveel als twee jaar geleden. Die vergoeding kan de kosten voor thuiswerk compenseren, bijvoorbeeld verwarming of kantoormateriaal. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Op de E40 staat er in de richting van Oostende... momenteel een brandend voertuig tussen Wetteren en Erpenmeren. Het gaat om een trekker met opligger waar een kraan op staat. Het is de opligger die in brand staat. De chauffeur is dan ook niet gewond. De brand zal vermoedelijk heel wat hinder teweeg brengen... want de rechter- en middenrijstrook is op dit moment afgesloten. De stad Gent roept de media op tot sereniteit in de berichtgeving... over de dood van het negenjarige jongetje Raoul. De Schepen van Onderwijs, Evita Vita Willaert, doet dat omdat nu ook de schoolcontext aan bod komt in de berichtgeving. De mensen op school die Raoul gekend hebben, die met hem gewerkt hebben met hart en ziel, zoals ze dat voor elk kind doen, die horen die verklaringen ook. En zij hebben echt nood aan de kans om dit te verwerken. Zij werken ten volle mee ook aan het onderzoek. Zij houden zich heel strikt aan de afspraken met het parket om niet te communiceren. En wanneer de elementen gekend zijn, dan kunnen we een, een waardig debat voeren. Er zijn ook school- en zorgteams die de medewerkers helpen bij de verwerking van de dood van Raoul op dit moment. De volledige verklaring van de schepen kan je nalezen in de app van VRT Nieuws. het oudere zusje van de vermoorde Roemeense jongen zal opgevangen worden door de dienst slachtofferonthaal van het parket. Het meisje was getuige van de mishandeling van haar negenjarige broer. Zij heeft heel wat traumatische ervaringen opgelopen en verblijft nu bij familie in Duitsland. De dienst slachtofferonthaal zal contact houden met de familie. De actiegroep Te Duur heeft naar eigen zeggen 27.000 handtekeningen verzameld... om een referendum te laten organiseren in Gent... over de verkoop van sociale woningen en publieke gebouwen. De stad moet de handtekeningen eerst nog onderzoeken. Als er voldoende geldig zijn, moet er nog voor 1 oktober dit jaar een referendum komen. De actiegroep vindt dat de stad moet ingrijpen... om de huurprijzen betaalbaar te houden in de stad. Er komt een oplossing voor de zware files van de voorbije dagen aan het Brico-kruispunt in Evergem. De verkeerslichten zijn daar verkeerd afgesteld. Dat leidde tot verkeersproblemen op de R4, de Gewestweg en in het centrum van Evergem. Vandaag tegen de middag zouden de lichten weer correct afgesteld moeten zijn. In afwachting is er deze ochtendspits ook politie aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Burgemeester Yuri de Maartelaren. Er is eigenlijk de afspraak gemaakt met AWV dat deze voormiddag de lichtregeling zullen herstellen. Dat weer een Half uur, drie kwartier duren dat het terug moet worden afgesteld. Op dat moment zal het politiebegeleiding zijn, maar ook dus, uh, nu de komende uren daaraan vooraf gaan. Vandaag wordt een zo goed als droge dag in Oost-Vlaanderen. Met eerst veel zon, we krijgen brede opklaringen. Na de middag komen er wat wolken in beeld. Er waait ook een frisse wind uit het noordoosten. We halen 13, 14 graden. Lokaal kan dat 15 graden zijn. Morgen donderdag krijgen we meer wolken met kans op verspreide buien. Dan gaat het ook weer iets harder waaien uit het noordoosten nog steeds. Het is drie uur over half zeven. Mona van het verkeer, hoe druk is het vanmorgen? Ja, op dit moment is dat nog moeilijk te zien. We beginnen heel rustig, maar wel een groot probleem al op de E40 van Brussel naar Gent. Net voor Wetteren, want daar is de weg nu gedeeltelijk versperd door een, brandend vracht, door een brandende vrachtwagen. Je staat daar al een half uur in de file, dus probeer die plek zeker te vermijden. Richting Antwerpen dan de gebruikelijke tien minuten vanaf Massenhoven. En richting Brussel uh, een kwartier bij al op de E429 in Halle door de werken daar. Misschien een onbeleefde vraag, maar waarom was het moeilijk te zien? Omdat het nog maar 6 uur 30 is. Omdat het nog niet klaar is, of wat? Ja, nee, ja, omdat de mensen toch pas... Alleen omdat de file is vooral rond zeven uur beginnen... Ah, maar ja, maar ...toe het, te komen, bedoel ik. Nee, maar ik dacht dat, uh, dat er even een probleem was... ...dat je iets niet kon zien. Dus ah, kon nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik bedoel, gewoon omdat je vraagt... ...gaat het vandaag druk worden? Ja, dat kan ik eigenlijk pas rond zeven uur vertellen. Oké, okay, bij de... Ah ja, zo, ja. Snap je, ja, want ligt nu... nu ...ze heeft geen glazen bol. <lacht> dat, dat is een beetje wat ik bedoel. Hé, <lacht> eh, toch, ja, ja, ik wil even helpen, want... Oh. Ja, ik concludeer... Uh, Hallo, ik ben Koen Kruk. Nee, nee, het ligt aan mij, Koen.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 Tell what you want Tell me what I want what I really really want no, Tell me what you want what you really really want <speaking> I, wanna, I wanna I wanna I wanna I wanna really really really want us like us If you want max your chance forget my past If you want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 Wanna van de Spice Girls. Eee. Dat was het, hè? Yeah. Ja! Het is even bijna acht over half zeven. Goedemorgen. Een hele lieve app binnengekregen van Laurette de Grote uit Middelkerken. Ook daar zijn ze wakker. Goedemorgen, wat is dat leuk om jullie te horen? Altijd welgezind. Je moest dus weten, Laurette. Oh. Alhoewel meestal wel, hè? Meestal wel, ja. ja belangrijk. Oh. Ja, goedemorgen. Um, als je in Limburg woont, of je bent van Limburg, is vandaag. Limburg-dag. Dat is een heel geschiedkundig ding. Op deze dag hebben ze blijkbaar het grote Limburg in twee delen gesplitst. Er een deel in Vlaanderen en een deel in Holland. Wordt vandaag op een gekke manier gevierd. Dus uh, gelukkige feestdag vandaag in Limburg. Morgen vroeg gaan we dat trouwens uitgebreid vieren. Dan rijdt Margot van de regio met Jan Peumans en Sven De Leijer... met twee luisteraars op een Vespa langs de prachtige bloesems van Sint-Truiden. Kan je allemaal live volgen. Drie uur lang hier in GoedemorgenMorgen in de app van Radio 2. En ook live bij ons op 1. Gisteren was er bij de collega's van uh, VTM was er liefde voor muziek. Uh, Toen iemand gekeken van jullie? Nee, nee, nog niet. Ik volg het wel, maar nog niet gezien. Ja, beelden zien passeren toevallig. Er was één belangrijk stuk in. Er waren verschillende belangrijke stukken, maar eentje van Meteor. Hij stond centraal. En ze mochten allemaal covers van hem spelen. En Daan, die heeft een heel unieke cover gemaakt. Daan heeft de intro van het album van Meteor gecoverd. Waar hij gewoon iets vertelt. Het ging als volgt. Dit zegt Meteor op zijn album. Hey, ik wil jou oprecht en hoogst persoonlijk bedanken... omdat jij mijn eerste album hebt aangekocht. Want dat betekent echt enorm veel voor mij. Ja, superlief natuurlijk. Hè? Gewoon babbelt. Denk toch, toffe mens. Ja, die Daan denkt van, ik doe daar iets mee. En die heeft dat gecoverd met muziek. Bijzonder theatraal. Geniet nog even mee. Ik wil jou oprecht en hoogst persoonlijk bedanken. <lacht> omdat jij mijn eerste album hebt aangekocht... Want dat betekent echt enorm veel voor mij. Uh. Dat wil zeggen dat jij mijn liedjes wil beluisteren. En dat jij geniet van mijn muziek. En dat jij dus eigenlijk geniet terwijl ik iets doe waarvan ik enorm gelukkig word. Met als gevolg zonder jou kon ik niet genieten. Dus zonder jou kon ik niet gelukkig zijn, want zonder jou was er geen meteor. Oh, Wauw, hè. Opla. Ja, ja. Ah, dat is zo, hè. Dat is outside of the box, denken die mensen, hè. Toch fantastisch, ja. Elk jaar komen er wel eh, nummers uit. Maar ik heb nog niet de zomerhit gehoord. Komt nog, hè. Denk je wel? Ja, we zullen het zien. Het loopt nog even natuurlijk. Even terug naar, de, denk de jaren negentig. Naar Nederland, onderweg van Abel. Zometeen gaat de deur dicht zien. Goedemorgen. Ik doe de deur dicht. Zij het, Staat Straten lijken te huilen.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 Als je nu ziet, wil je dansen met die Goedemorgen, wat een prachtige zong toch? Onderweg van Abel. Stom maar 23 jaar jong. Kijk eens aan, een beetje zoals Lauretta de Grote uit Westende. Lauretta, goeiemorgen. Goedemorgen. Oh ja, je bent er nog, Zeg Lauretta, je bent lekker opgestaan. Ja. Want wat brengt de dag voor jou? Maak ons gek. Uh, ik zal jullie hard maar ik ga rijden. straks binnen een uurtje naar de Limburg. Oeh, dat, uh, dat klinkt goed. Naar Limburg, helemaal goed. In een ja. staakkaravan. Maar, maar die staat er al, neem ik aan. He. Anders zou het geen staakaravan zijn. Ja, die staat er. Ja. En zeg, goedemorgen allebei. Maar goedemorgen Laureta. Ja. Ja. Je was, zo, je, je was zo happy deze morgen. Oh, maar ben altijd happy, hoor. Hmm. Amai, <lacht> ah, ah, Zeg maar, goed dat je naar Limburg... Gelukkig, goed dat je naar Limburg gaat, want morgen vroeg rijdt Margot van de regio met Jan Peumans en Sven de Leijer en twee luisteraars op een Vespa langs de prachtige bloesems van Sint-Truiden. Kan je allemaal live volgen, Lauret, drie uur lang, hier in Morgen. Dus geniet ervan, hè. Fijne ochtend. Ja, oké. Okay. Voor jullie ook. Daar ja. Margot van de regio. Die hadden we nog even nodig. Ja, Margot, hoe zou ze ervoor staan? Je kan haar zien op dit moment in de app van Radio 2. Goedemorgen Margot. Hallo, goedemorgen. Hoe klaar ben je voor morgen? Ah, wel. Ik sta er echt show voor. Ik was gisteren gaan fietsen. Ik ben onderweg heel veel uh, kleurrijke bloesems gepasseerd. En ik dacht, amai, um, als ik dat morgen, over, ja, morgen ga doen... Samen met Jan Peumans en Jan... Uh, oh, nee, Jan Leijers. Maar zo meer, dat is niet, you wish. Ja. Um, Sven de ja. En een paar luisteraars en een Vespa. Ja, dat gaat gewoon helemaal fantastisch worden. Dus ik heb er veel zin in. Oh, wordt wel mooi. Maar vooral vandaag ook een belangrijke dag. Het is buitenspeeldag. Dus ja. je gaat uh, naar Laarne... In Oost-Vlaanderen. Wat gaat er daar gebeuren op de buitenspeeldag? Wel, ze gaan daar proberen om in het Guinness World Records boek te geraken op een heel coole manier. Ze willen daar namelijk het langste hinkelpad ooit gaan tekenen op de, op de grond met krijt. Ze willen daar minimum twee kilometer uh, van maken... want het record staat momenteel op Nederland... met iets van 1,8 kilometer en een klets. En zij gaan dat vandaag verbreken of toch een uh, poging tot doen. En dat wordt daar echt een hele bedoeling misschien uh, handig... dat je even luistert als je daar vandaag in de buurt moet zijn... want het parcours wordt daar volledig verkeersvrij gemaakt. De bussen die moeten omrijden enzovoort. Dus uh, als je in Laarden moet zijn... het is allemaal de schuld van het langste Hinkelpad ter wereld. Of dat is toch de bedoeling. Er komt een notaris langs... Het is echt de real deal daar vandaag in Laarne. En ik ga mee de start gaan tekenen. Goed. kun je nog hinkelen? Ja, zeker wel. Dat denk ja. ik toch. Dat gaan we straks zien. Zeg maar gewoon. Mm -hmm. Kijk eens achter je. <lacht> ik zie dat die prachtige auto van Goedemorgenmorgen. Morgen... Ja, is mooi. Je weet, ooit ga je achter je kijken... En er gaat iemand staan. Coen en dan... krukken of zo. Stel je voor. Het zou toch prachtig zijn dat je. Hallo, ik ben Koen Krukken. Wie wil je graag dat er staat, Margot? Ah, misschien uh, Jan Leijers. Zo. Ja. Pas op, Koen Krukken zou ook leuk zijn, dat is lastig het ja. lachen, hè. Dat is goed. Hè. Bom, heel veel plezier in Laarne, over twee uur, dan horen we het allemaal. Goedemorgen. Margo van de Regio. En Pink heeft een nieuwe hit uit. Mannek is dat is zo goed. Zet een muur uit en dans gewoon lekker mee. Dit is de Woensdag. Goedemorgen.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 Let's try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 You and all you do the Lauren Spencer Smith fingers crossed Go you het zo diep zo in muziek hè? maar Wel mooi. Goed gedaan. Het is 7 voor 7. Welkom bij Goedemorgen Morgen. Gisteren waren we nog bezig over moeilijke voicemails. Je had een duidelijk gedacht van voicemails zijn overbodig. Je hebt intussen, um, ben je aan het werken aan een nieuwe voicemail, Kim? Ja, ja ik ben ja. er uh, heel druk mee bezig. <laughs> um, naar aanleiding van gisteren dacht ik, ja, eigenlijk is, is hij niet meer uh, up-to-date. Dus ik ga hem aanpassen naar mijn huidige gevoel bij voicemails. Ja, als je het uh, allemaal niet helemaal kon volgen, over twee uur ben je helemaal mee. Dat is belangrijk, want uh, op die manier gaan mensen jou ook niet meer zomaar bellen is ja. toch geen dingen inspreken dat je niet wil. Dat. Klopt. Goed, uh, ik zou heel graag eens bellen naar Kim Kleisters... want daar is nieuws over, iets Limburgs nieuws. Ja, op Limburgdag dan nog. Hè. Ja? Uh, er komt een, een documentaire over Kim Kleisters. Comeback Home, en die komt op 4 juni op de televisie. Het is een uh, unieke ach blik achter de schermen... op het moment dat ze eigenlijk aan haar comeback werkte. De Kim uh -huh. Back, hè, maar... Het liep niet allemaal zoals gepland. Um, ze begon goede resultaten te halen en toen ging het slechter. Een knieblessure, corona kwam toen ook. Um, het plan mislukte eigenlijk totaal. En uh, ja, dan vorig jaar in april stopte ze definitief. En in die documentaire reeks um, zal je kunnen zien hoe ze het allemaal beleefd heeft. Ja. Ze zegt letterlijk, ik ben zo klaar met deze bullshit. Ik kan dit niet. Uh -huh. Ik vind het wel moedig dat hij gewoon op een bepaald moment zegt van, sorry, het gaat niet. Zeker? Ja. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Hè. Jammer. Wel jammer eigenlijk. Maar beste. niet geprobeerd. Is altijd mis. Nee, dat is niet geschoten. Nee, is, uh, is niet geschoten vetting. is altijd mis. Dat is, al, is al <laughs> wel mooiste van die verkeerde. Maar ja, je weet hè. wel, hè. We weten wat je bedoelt. Geen enkel probleem. Goed zien, de dag mag we beginnen met de kooks. She moves in her own way. Goedemorgen. So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 we know better things, but oh oh, all love her because she moves in her own oh. Away. Naar het werk gaan is leuker met de trein...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 Dat jij minder moet doen. Dus om zeker te zijn dat je de juiste tweedehandswagen koopt, heb je een onkelgaragist garagist nimmer nodig. Gecertificeerde wagens plus een team dat echt naar u luistert. My Way. Alles plus nog iets meer. Sommige mensen zijn stop van de 70 s hallo, hallo, Dat is al 45 jaar duim in de kop zitten. En hij en hier van een hè? En dan krijgen we niet meer uit. Dus voor de rest van de dag. Ook Lotto is gestart in de seventies s en we vieren onze 45ste verjaardag. Wat de we? Om te beginnen zijn er 45 winnaars van 10.000 euro bovenop de jackpot. Nu woensdag is er 3 miljoen euro te winnen. Lotto, omdat het kan. Wow, wat jij allemaal kan. Ik ja. Ja, jij? De organisatie van het huis, de planning voor de kinderen en dan nog eens de vrede bewaren. Dat is pas multitask.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 De kritische massa. Zeg, Aldi, wat is de knaldi? Wel, nu bij Aldi 400 gram verse kalkoenmedaillons voor de knaldiprijs van maar 4 euro. Zo betaalbaar, sappig en vol van smaak dat we er nog uren over kunnen kakelen. Aldi, altijd slim. Ja, straks doen wij een levensgevaarlijk experiment. <lacht> Dan zullen we zullen wel zien, hè. Met lieve en artificiële intelligentie. 7 uur, Charlotte Krul. Goedemorgen. In Limburg zijn acht leerkrachten geschorst na discrimineren be be discriminerende berichten beter in een WhatsApp-groep. En de thuiswerkvergoeding blijft populair.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 In Berlaar in de provincie Antwerpen is een arbeider geëlektrocuteerd geraakt toen hij een digitale energiemeter aan het installeren was. Hij is ernstig verwond en werd naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Ruim 10% van de bedienden in ons land krijgt een thuiswerkvergoeding. En dat is dubbel zoveel als twee jaar geleden. Het is niet verplicht, maar een werkgever kan die geven om de kosten voor telewerk te compenseren. De vergoeding is gemiddeld 37 euro per maand, Ellen. Van Grunderbeek, van Acerta, legt uit waarvoor dat geld kan dienen. De thuiswerkvergoeding die dekt inderdaad een aantal aspecten. In de eerste plaats water, verwarming en elektriciteit van de thuiswerkplaats. Maar bijvoorbeeld ook kleine kantoorbenodigdheden. Denk aan een pak printpapier. Denk aan de printkosten, maar bijvoorbeeld ook snacks, water, koffie. En eventueel ook de huur, wanneer men ja, de thuiswerkruimte huurt of eventueel ook de kost van een verzekering daarbij komt kijken. Afgelopen nacht zijn de werken begonnen aan de Leonardo-tunnel in tervuren. Die loopt onder het Leonardo-kruispunt, de kruising van de E411 en de Brusselse ring. Het beton van de tunnel is aangetast door onder meer grondwater en uitlaatgassen. De renovatie zal bijna twee jaar duren en 28 miljoen euro kosten. Er wordt alleen s'nachts gewerkt, overdag blijven de tunnels dus open. De industrie in ons land is bezorgd over de klimaatplannen die het Europees Parlement gisteren goedkeurde. Daar in staat dat Europese bedrijven minder CO2 zullen mogen uitstoten. Om het concurrentienadeel te beperken, zullen bedrijven van buiten de EU een CO2-tax moeten betalen als ze producten willen verkopen op de Europese markt. Maar het is niet duidelijk of dat onze bedrijven genoeg zal beschermen, zegt Peter Klaas van sector... V we gaan moeten bepalen wat er in de verschillende landen van de wereld gebeurt met het klimaatbeleid. En we gaan moeten berekenen of er inderdaad een gelijkaardige inspanning is in die landen. En dat wordt een hele complexe oefening en het is belangen niet duidelijk vandaag of dat voldoende bescherming gaat bieden tegen die geïmporteerde producten. Dus dat valt echt af te wachten. De conservatieve Amerikaanse nieuwszender Fox News heeft 800 miljoen dollar betaald aan de producent van stemcomputers Dominion. Na de presidentsverkiezingen beweerde voormalig Amerikaans president Donald Trump dat er gesjoemeld was met de stemcomputers en nieuwszender Fox die heeft dat regelmatig verteld. Fox wist dat ze fout waren, maar toch bleven ze de betrouwbaarheid van die computers betwijfelen. Daarop startte het bedrijf achter de stemcomputers een rechtszaak. Nu treft Fox een een minderlijke schikking waardoor de zaak uiteindelijk niet voor de rechter komt. En Real Madrid en AC Milan gaan naar de halve finales van de Champions League. Real won ook de terugwedstrijd bij Chelsea met 0-2, onder meer dankzij belangrijke reddingen van Thibaut Courtois. En AC Milan behaalde een 1-1 gelijkspel tegen Napoli. Dat was genoeg na de 1-0-zegen in de heenwedstrijd. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, op de E40 staat er in de richting van Oostende een brandend voertuig tussen Wetteren en Erpenmeren. Rechter- en middenrijstrook wordt afgesloten met veel hinder tot gevolg. En stad Gent roept de media op tot sereniteit in de berichtgeving over de dood van het jongetje Raoul. Het wordt weer een mooie weerdag. Maxima 15 graden met veel zonneschijn. De frisse noordoostelijke wind blijft hangen vandaag. Morgen kan er weer regen vallen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen om half acht... en te vinden in de app van VRT Nieuws. Het is dus een iets voorbij zeven, dus je kan perfect zien hoe druk het vandaag is, Mona. Ja, het begint, het begint er al meer op te lijken. We zitten met hele grote hinder uh, bij Wetteren. En Ai. dat komt door een brandende vrachtwagen op de E40 vanuit Brussel naar Gent. De rechter- en middenrijstrook zijn er afgesloten door de politie. En je staat er nu al meer dan anderhalf uur in de file vanaf Erpenmeren. Van Brussel naar Gent rijdt dus best om via Antwerpen, want die hinder kan nog een hele tijd duren. Richting Antwerpen dan de gebruikelijke files van 10 minuten minuten uh, op de E313 vanaf Massenhoven. Ook op de Antwerpse -ring naar Gent vertraag je 10 minuten tussen Antwerpen Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting in Brussel een kwartier bijrekenen van voor Lichem, ook vanaf Peutie. En vandaag ook weer een half uur bij op de E429 in Halle en dat komt doorwerken. Oh la la la la la, het Eurovisie Songfestival. Goeie bijna, morgen, bijna, morgen. bijna. Peter en Kim. En de kans is groot dat zij weer gaat winnen. Laureen. Goedemorgen. moment Tonight. Tonight eternity is an open door. To infinity We're higher We're reaching for divinity Allemaal binnenkort. Onze Gustaf is klaar voor het Eurovisie Songfestival. Laureen zou gaan winnen uit Zweden. Het gebeurt in Liverpool. Het is over een week of drie ongeveer. Maar er is heel veel kritiek in Nederland. Daar gaan Mia en Dion voor, uh, voor Nederland. Burning ja. Daylight heet het liedje. En het was af en toe vals tegenwoordig. Ja, al... blijkbaar hebben ze af en toe een dip. Ja. Ja, heb je het al gezien? Ik heb het gezien, maar nog niet live. Ja, het is, ha, ja, het is niet altijd even toonvast. En ze krijgen enorm veel kritiek in Nederland. Ja, dat is ook niet goed natuurlijk, voor de rest van, uh, van een parcours. Misschien even een stukje luisteren. Dit is een optreden dat ze gehouden hebben in uh, Amsterdam, waar Gustav ook stond, waar hij heel veel applaus kreeg trouwens. Dit zijn ze, Mia en Dion, met een deeltje van uh, Burning Daylight. Die is ook heel slecht. We zijn misschien wat te enthousiast. Ah, daar ging het ergens. Ja, dat, dat soort dingen allemaal. En dat staat nog wel een paar keer in die, in die muziek. Dus wat, ja, die kritiek die zwelt aan: zeggen van ja, stuur iemand anders. Kan trouwens niet zomaar, tenzij ze ziek zouden worden. We zien het wel. Het is 19 april vandaag en we gaan voor een prachtige zonnige dag. En een belangrijk bericht, een beetje een waanzinnig verhaal uit Oost-Vlaanderen. Een koppel daar dat een belasting van meer dan 13.000 euro moet betalen omdat ze te traag verbouwd hebben. Charlotte, wat is er aan de hand? Frederik en Celine, die hebben in 2015 een huis gekocht. Ze wilden dat graag verbouwen. Het stond op een lijst met de ongeschikte woningen. Dus ze kregen twee jaar de tijd om dat allemaal in orde te maken, om bewoonbaar te maken. Maar toen gebeurde er van alles waardoor die verbouwingen eigenlijk vertraging opliepen. De huurder die in het huis woonde, wilde niet vertrekken. Het duurde tien maanden om die daarbuiten te krijgen. Dus daardoor was er al vertraging voor die verbouwingen. Uh -huh. Die bleken uiteindelijk ook veel duurder dan gedacht. Zodat Dat is altijd zo. Dus nog veel duurder waarschijnlijk. Hè? Door ook uh, tien maanden, uh, prijzen die stijgen. Ze konden ook geen hogere lening meer krijgen. En dan uh, verloor Frederik nog zijn werk. En in 2019 kreeg het koppel toen een brief dat ze die belasting van 13.000 euro moesten betalen. omdat ze te laat verbouwd hadden. Maar dus door allerlei omstandigheden. Oh oh. En, en, en wat nu? Ja, die vielen uit de lucht. Hè. Ze hadden uh, ja, het idee dat de stad niet goed had uh, gecommuniceerd met hen uh, over de termijn die eigenlijk afliep. En uh, ze hadden een verlenging kunnen aanvragen voor die verbouwingen, maar dat wisten ze niet. Mm -hmm. En dan waren er nog verzachtende omstandigheden. De stad zegt dat ze er alles aan gedaan hebben om goed te communiceren, die belasting te vermijden. Uh, en de rechter besliste dat die belasting nu toch moet betaald worden. De gerechtskosten komen er ook bij. Oei, oei. Dus het wordt 15.000 euro in totaal. Ah, wordt de, dan... de rekening is al opgelopen ja, intussen. Ja, 15.000 ja. euro, man. dan kun je het wel een pakje gieprok van kopen. <laughs> ja. Maar ja, maar je ja, kan er wel mee lachen, maar het is wel erg. Ja. Och gaar me. Ja. Maar ik neem aan dat er nu wel zal bemiddeld worden. Dat hoop ik voor die mensen. Dat zal me moeten blijken. Zo, Ja, gedoe, hè. Is uw buis al af intussen? Nee. Nee, sorry. sfeer.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 together and I'm ready for the for a ride. Het is kwart over zeven. Goedemorgen. Gezellig ochtendje, waar je uh, misschien even in je haar zal krabben. Want de lieve scheire komt uitleggen hoe heftig AI is. Artificiële intelligentie. Al gebruikt? Nee, ik heb het nog niet gebruikt. Jij wel? Ja, dat is die ChatGPT Kan je gebruiken? GPT, sorry. Waar je dan van alles kan vragen en die geeft een antwoord. Ik heb zo nog niet de, de, het automatisme om te zeggen... Ik ga het keer aan al vragen. <lacht> nee, maar ja, dat is toch zo... We gaan straks even doen. We gaan een gevaarlijk experiment doen. Oei. Ja, het gebeurt trouwens met jou. Ik voelde net dat er vandaag iets ging gebeuren. Lieve luisteren over een half uur dramatische beelden en geluiden hier. In de... Oei, oei. Punto, punto. Het antwoord op de eerste vraag van zometeen is met een C. En het gaat over echt prachtige schoenen. Oh. Met een de C. Denk maar al even na. Over twee minuten en een half. Ze hebben alles gelezen, alles gezien, alles gehoord... En op zaterdagochtend delen ze alles op Radio 2. Radio 2 Weekwatchers. Het leukste nieuwsoverzicht van de week door Riebe van Gucht en zijn vrienden. Zaterdag zijn we er opnieuw. Gustaf is de Weekwatcher en er is live muziek van Mama's Jasje. Radio 2 Weekwatchers. Live vanuit het Enzorhuis in Oostende. Zaterdag om 8 uur op Radio 2.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 Welkom bij Verzamelvreugde, een podcast over bijzondere collecties. Sophie vertel eens, wat verzamel jij? Ah, wel, uh, van die klein bolken stof die zo blijven hangen uh, in uw navel. Ah, navelpluisjes. Ja, pas op, ik heb er van overal, hè. Uh, dat is eentje van Ledenberg, uh, van Sint-Amansberg. Ah, dat is een Fries groentje. ja, dat is eentje van mij, dan.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 Dan deel je gewoon even punto punto in de app van Radio 2. En Herwig Millis uit Bernem heeft dat gedaan, een internationale vrachtwagenchauffeur, die net wakker is in Waals-Brabant. Goedemorgen Herwig. Uh, Goedemorgen allemaal. Goedemorgen, zeg jij bent al 32 jaar chauffeur. Klopt ja. Dat is lang, maar je bent wel voor je job verhuisd van Antwerpen naar Mahousag West-Vlaanderen. Uh, nee, ik denk dat dat verkeerd begrepen is. Ik ben verhuisd voor de liefde naar uh, west Ja, maar je bent wel verhuisd, hè. Ja, je bent ja, weggetrokken ja. uit Antwerpen. <laughs> moet je ja, ja, ja. En ja, con content van? Ja, ja, ja, zeker en best. Zeg, maar laat even je toeter horen, Herwig. Wat is er nu? Laat u even de toeter horen. Goh, uh, ja. Top. Ik vind hem mooi. Dat was trouwens ook het startschot voor Punto Punto Herweg, Maar zo meteen gaat de klok starten. Ik stel jouw vraag. Je krijgt één letter van het antwoord. Vul meteen aan. En met drie juiste antwoorden heb je een nieuwe, exclusieve ook. Handig in de vrachtwagen. Speel snel. En pas meteen als je het antwoord niet weet. Ik wens je heel veel succes. We beginnen met de C. Welke C zijn prachtige kunststof schoenen met gaten die ik heel graag draag? Uh, sorry, ik heb het niet begrepen, ik verstaan. Welke C zijn prachtige kunststofschoenen met gaten die ik heel graag draag? Crocs. Welke D is opgerold en bestel je bij de kebabzaak? Uh, pas. Welke E verdeelt de aarde tussen noordelijk en een zuidelijk halfrond? Ik ben daar. Je was nog even snel, maar oh man, man, man. Ja, de C, de prachtige schoenen met gaten die ik heel graag draag. Nee. Crocs, klopte helemaal. Ja, nee. Ik denk echt dat je daar aandelen hebt. Nee. Waarom wil je nee. zoveel reclame maken voor die lelijke crocs? Maar ik verzin die vragen niet. Dat is een team van, Zeker, uh, ja. van, van mensen. De D is opgerold en bestel je bij de kebabzaak. als was een doeroen. De e de Aard tussen een noordelijk en een zuidelijk halfrond was inderdaad wel de Evenaar, maar. Ponto, Twee is geen drie. Als je nu denkt: van, ik kan dat beter, nu delen. De app van Radio 2. Het is nog niet gelukt deze week. Kom aan je kans morgen. Herwig, dankjewel, man. Punto, punto. Ja, Dankjewel, punto, punto. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 And I said, what about breakfast to Tiffany, she said Remember the film and as I recall I think we both kinda it And I said, well, that's the one thing we got People say that we've got nothing in common No common ground to start from And we're falling I know En komt de weervrouw Sabine Hagedoorn. Ik heb het opnieuw. Blijf van uw schuifjes aan. klein beetje stress, maar ik moet even een commerciële mededeling doen. Willems. Kies Willems. Leef slim. Natte handjes, hè? Natte handjes. Ik kom op je kanaal. Goedemorgen, Sabine Hagedoorn. Ja, goedemorgen. Oh, ik Peter. dacht dat het niet was. Je bent er. Oké, okay, Sabine. Ja, echt wel. Oké okay, Sabine, ik zie hier uh, van, van waar wij kijken de zon schijnen. Dat is goed nieuws. Ja, dat klopt. De, uh, de wolken die zitten wel al over het noordoosten. Ja. En die gaan dan stilaan deze voormiddag zich overal verspreiden. Dus die komen ook jullie richting uit. Maar het is maar tijdelijk die wolken. Want rond de middag breekt het al opnieuw open. Dus dan wordt het al opnieuw zonnig. Dus voor vandaag het valt het best mee. Een beetje fris wel. Die frisse wind nog altijd uit het oost-noordoosten. En dan straks temperaturen tot 14 of 15 graden. Volgende nacht alweer zo goed als helder weer. Tegen het einde wolken in het oosten. En temperaturen rond het vriespunt voor de Hoge Venus. Voor Brussel zal dat een 3 à 4 graden zijn en 6 graden voor de kuststreek. Nog altijd die schrale wind. En ook morgen is die gure winter en wordt het erg fris. We geraken niet verder dan 10 graden. Met dus stilaan meer en meer wolken. Met wat lichte neerslag in het oosten, van het land voor de middag al. Misschien zelfs tijdelijk een beetje winters in de Hoge Venen. En dan na de middag wordt het overal buiig. Er kan wat korrelhagel bij horen en misschien Oeh. ook een donderslag. Ja, tussendoor toch ook af en toe wat zon meepikken. En dan vanaf vrijdag zitten we en blijven we in het wisselvallige eigenlijk ook in het weekend en begin volgende week. Dus af en toe kan er al eens een bui vallen of een beetje regen. Maar er is wel een uitschieter zaterdag, want dan gaan die temperaturen richting 19 graden in Goed. Brussel. En lokaal misschien een 20 graden. Het is maar tijdelijk, want vanaf zondag wordt het opnieuw koeler. En tegen dinsdag, ja, niet meer dan 11 graden. Zaterdag, blijft, blijft, we houden ons vast aan zaterdag. Ja, gaat allemaal ja, zo naar boven en naar beneden en naar boven. En abonneren ja. op oh. de en kan het niet volgen. Sabine, dankjewel hoor. Heel fijne ochtend. Dag. En nog voor acht uur, een gevaarlijk experiment in Goedemorgenmorgen. Hoe zit dat nu precies met artificiële intelligentie? Lieven Scher komt erover spreken. En als je zelf al met een vraag zit die je absoluut even wil stellen aan lieven, ook uh, behoorlijk intelligent. Amai, dat is een slimme mens. Ja, die is zo super slim. Dat is niet artificieel. Dat is helemaal anders dan ons. <laughs> en, ja. Charlotte is wel heel slim. Charlotte wel, hè? Sorry, het ging niet ja. over jou, Charlotte. God. En onze luisteraars ook dus. Dus lieve luisteraar. Deel je vragen nu in de app van Radio 2. Hij weet alles. Ook een slimme mens. Koe -wouders. Amai. Gaan zingen en dansen. Oké, okay. er komt een fluitje. Dat hier. <lacht> een fluitje. je twee voor half acht. En dans. Dat de woensdag maar beginnen zien. En de zon? Ja. Ik krijg nog een warm bericht binnen van Lutgarde van Bogaard. Is er voor Peter geen vacature in de kleuterklas? Lutgarde, als jij mijn juffrouw wilt zijn, zeer graag. Het is intussen 1 over half 8. Charlotte met het nieuws. Goedemorgen. In Hasselt zijn acht leerkrachten van de sportschool preventief geschorst. In een WhatsApp-groep hadden ze discriminerende uitspraken gedaan over leerlingen en ook collega's. En sommigen noemden dat niet meer dan gewoon grappen. En Rusland kan windmolenparken en communicatiekabels in de Noordzee saboteren. Dat blijkt uit onderzoek van verschillende openbare omroepen in Scandinavië. Russische schepen die er dan uitzien als vissersboot of onderzoeksschip zouden via camera's informatie verzamelen. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van Driessen. Op de E40 staat in de richting van Oostende momenteel... een brandend voertuig tussen Erpenmeren en Wetteren. Het gaat om een trekker met oplegger met bouwmateriaal. Het is de oplegger die in brand staat. De chauffeur is dan ook niet gewond. Maar de rechter- en middenrijstrook zijn er wel afgesloten. Mona de Hinder is groot, hè? Ja, een grote impact inderdaad. Want er staat nu al meer dan 10 kilometer file... met een wachttijd van 2 uur en meer. Die hinder die kan nog een hele tijd duren, horen we ook. Dus probeer de omgeving te vermijden. Van Brussel naar Gent rij je best om via de A12 of de E19. Oké, okay, we volgen het op via de verkeersredactie. Er komt een oplossing voor de zware files van de voorbije dagen... aan het Brico-kruispunt in Evergem. De verkeerslichten zijn daar verkeerd afgesteld... en dat leidde tot verkeersproblemen op de R4, de Gewestweg... en het centrum van Evergem. Vandaag tegen de middag zouden de lichten weer correct moeten afgesteld zijn. In afwachting is er deze ochtend wel politie aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. Burgemeester Juri de Maartlaren. Er is eigenlijk de afspraak gemaakt met AWV dat ze deze voormiddag de lichtenregeling zullen herstellen. Het zal ongeveer een half uur, drie kwartier duren dat het terug moet worden afgesteld.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 het parket. Ja, wij houden natuurlijk wel een oogje in het zeil om te kijken of alles uh, goed verloopt. Wat betreft het zusje. Um, maar wij willen haar zoveel mogelijk natuurlijk uit de media houden om haar uh, privacy ook te respecteren. En uh, momenteel lijkt zij wel goed opgevangen te worden. Het wordt een zonnige dag vandaag met brede opklaringen, vooral droog weer. Na de middag wat wolken, lokaal maxima 15 graden. Morgen meer wolken met kans op verspreide regenbuien. En dan gaat het weer iets harder waaien. Temperaturen vallen dan terug tot een 11 à 12 graden. Het leuke is als je op die app zit van WRT Nieuws, check zeker ook even de belevenissen van Margot van de Regio. Die komt werkelijk overal. Onder andere haar boom uit het verhaal van maandag was mooie. Mona, veel minder interessant. Uh, nee, het is niet waar. Niet minder interessant. Nee, dat, nee sorry, sorry. Ik begin even opnieuw. Oh, veel minder. Um, Goh ja, whatever. Hoe staat met de files? Eerst denken en dan zeggen. Te laat. Kom maar op morgen. Hè. Ja, nog altijd hele grote problemen rond het wetteren. Want daar staat dan nog altijd die brandende vrachtwagen op de e 40 vanuit Brussel richting Gent. De rechter- en middenrijstrook die blijven afgesloten door de politie. En je staat er nu al meer dan twee uur in de file vanaf Aalst. Vanuit Brussel naar Gent rijdt dus best om via Antwerpen... want de hinder kan nog een hele tijd duren. Verder de gebruikelijke files. Dus richting Antwerpen, 10 minuten bij vanaf Haastdonk, 20 minuten minuten ook vanaf Massenhoven. Richting Brussel, 20 minuten vanaf Aalst, 10 vanaf Semst. Ook op de E411 van Voor Jezus Eik moet je 10 minuten bijrekenen. En vandaag ook nog eens een half uur extra op de E429 in Halle. Dat komt door werken daar. Op de binnenring rond Brussel vertraag je enkel een kwartier tussen Grootbijgaarden en Veelvoorde. Het is intussen zes over half acht en Andrea De Lange uit de Panne had nog een belangrijke opmerking. Andrea, goedemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen. Vertel eens. Ja, vroeger was ik uitbasten van een benzinestation, dat is lang geleden. Dan moest je nog alles uh, manueel gaan bedienen. Mm -hmm. En zo, dus er was goeiemorgen, avond, bonjour, goeie, uh, dag En uh, wat en hoeveel. En dan was het, ja, het is mooi weer, slecht weer. En ik herinner mij, in april, dan zeiden de Fransen tegen ons: om mois april, als we de pas d'un so, Dus het is maar normaal dat we nu nog altijd koude en fris weer hebben. April doet wat ze wil. Dat is wel zo. Aprilse grillen. Ja, maartse buien. Ja, we zijn er nog even mee bezig. Blijkbaar tot begin mei geen lekker weer. Maar hey, we hebben vandaag vanmorgen even een streepje zon. Hoe is het in de pannen qua weer? Uh, tamelijk, uh, zeggen, tamelijk zonnig. Ah, wel. Hou het daar vast. Een beetje witte wolken, maar ik denk dat het goed weer wordt. We zet de radio een beetje luider, want zometeen komt er een gevaarlijk experiment met lieve schermen. Fijne ochtend bij ons. Welkom bij Winsol voor terrassoverkappingen in jouw stijl. Krijg persoonlijk advies en profiteer nu van onze acties in de toonzaal of op winsol.be. Winsol. Olijfboomboom. Olijf Hoort Olijf bonbon. het promo-arme Irritant, hè? Maar Olijf ook interessant. Want tot en met dinsdag, twee olijfbomen, Olijf. voor maar 24,99 euro. Bobo. Lidl, voor iedereen die telt. En wat drinken we? Een chime zoals gewoonlijk? Oh, nee, geef mij voor de verandering maar eens een stukje chime. Allee, ga vlug de kaas snijden.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 Thuiskomen, ja, dat is tijd om te dimmen. Laptop toe en onze luifel open. En we maken onze eigen zonsondergang met ingebouwde ledverlichting. En zo oh, word ik zelf het zonnetje in huis. Zonneluifels van Winsel geven jou thuis een eigen toets. Van persoonlijk advies tot een resultaat dat past bij jouw stijl. Winsel zet je wensen centraal. Bespreek je plannen in de toonzaal en profiteer nu van onze acties. Kijk op winsel.be winsel. Een thuis om van te genieten.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 Danny, even uitzet Hassel, is dolblij. Bedankt om het te spelen, een prachtige song. Zeker wel, Danny. Het is 18 voor 8, een goeiemorgen. Wat gebeurt er, lieve mensen, als artificiële intelligentie jouw leven overneemt? En zelfs moppen verzint, zodat je eindelijk echt kan gaan leven. Klinkt toch allemaal geweldig. Daarom hoor en zie je nu op goeiemorgenmorgen op Radio 2. Live ook bij ons op 1. Een persoonlijke vriend van artificiële intelligentie, AI. Lieve Scher, goeiemorgen, lieve. En goedemorgen. Wist? Uh, zeer goed. Je was al bezig met, uh, met uh, artificiële intelligentie. Ja, ik was met ChatGPT aan het praten, ja. Dat klinkt eng. Sorry voor het storen, daar. Ja, maar ja. ja. Vooral bezig met Nerdland ook. Het festival met veel wetenschap in alle dolle vormen. Het weekend van vrijdag 26, 27 op zaterdag en zondag 28 mei in Domein Puienbroek in Wachtenbeek is dat. Wat wordt daar het hoogtepunt? Goh, er is heel veel te beleven. Hè. Dat, uh, ja, dat, dat is een belevingsfestival voor de hele familie. Uh, de show die ik zelf het liefst doe op dat festival, die heet Zijn er nog vragen? En dan komen uh, Hattie Helst Mortel en ik komen op het podium en wij vragen aan de zaal, zijn er nog vragen? Eh, wel, dat moet nu wel lukken. Um, er is nog iemand die, die gebeld had, dat was Anne van der Celen uit de Oud-Turnhout. Anne, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt de show van Lieve Scher gezien in Tilburg, ben je gaan kijken met een, een halve zaal Belgen vooral. En uh, ja, nog een vraag voor Lieve, stel maar. Um, ja, ik voel me eigenlijk af of dat jij van jongs af al de fysica knobbel had, of dat dat pas later is gekomen. Of hoe ben je er eigenlijk op gekomen om te doen wat je nu doet? Goh, de, de, de wetenschap die is zo in het middelbaar gekomen. Ik merkte dat dat een vak was dat, dat redelijk vlot ging voor mijn hoofd. Voor mijn gekke hoofd. En dan ben ik aan het twijfelen geweest op het einde van het middelbaar om ofwel filmregie te studeren ofwel natuurkunde. De, de typische twee waar je te studeren. Ja, ja, ja. Dat had ik ook, Ja. En, uh, toen zei mijn pa, euh, doe maar eerst na mannen. <lacht> Slimme verhouding. En dan ben ik natuurkunde gaan studeren. Zee zo, aan. En voor de andere vragen moet je maar even naar Nordland het festival gaan. Ja, ze, maar dat festival, laten we er niet flauw over doen. Je hebt een artiest kunnen strikken met internationale allure. Niemand minder dan Frank de Bozere. Hemzelf, zeg. Ja, hij heeft tijd, wat gaat hij doen? Ja, ja we hebben al regelmatig gevraagd van Frank, komt toch eens af. Ja, maar druk, druk, druk. En nu kon hij dat niet meer zeggen. <lacht> um, en ik denk dat hij bij van, ik ga verschillende dingen doen. Bij een van onze zijn er nog vragen-shows. We hebben dan uh, vaak een extra gast erbij. En dan kunnen de kinderen uh, specifiek vragen over het weer en de ruimte en de sterren uh, aan Frank stellen. Hè? Ja. Maar, je bent zelf aan het tour met die show over AI. Leg nu eens helder uit voor de mensen die het echt nog niet kennen. Wat is dat exact? Goh, laat ons het simpel houden en zeggen... Eigenlijk is dat een nieuwe vorm van software... die goed is in patroonherkenning. Dus bijvoorbeeld, stel dat ik een foto neem... een foto neem van een tafel waarvan alles op staat... een wijnglas en een bord en gelijk wat. Met onze vroegere software was het heel moeilijk... om software dingen te laten herkennen. Wat is nu een voetbal? Wat is nu een kat? Wat is een hond? enzovoort? En AI kan dat heel goed... Maar we zijn nu ook weer een paar stappen verder. En nu begint AI ook dingen te maken. Je kan aan AI vragen om tekeningen en schilderijen te maken, enzovoort. En je kan ook vragen om teksten te schrijven. En dat is die ChatGPT. Dat is eigenlijk de lange, lange zoektocht om computers menselijke taal te laten snappen, wat heel moeilijk is, en ja. ook menselijke taal te laten produceren, ja, die, die lijkt voorbij, want uh, ChatGPT is een model waar je gewoon tegen kan praten, vragen stellen, en die in gewone mensentaal ook weer antwoordt. Ah, we we jaar weer, van het onderbreken, was er mee aan het praten? Wat, uh, wat was jij eigenlijk aan het doen? Ah, ik was, uh, ten eerste was ik eens aan het kijken, uh, wat ik heel leuk vind, is een biografie vragen van een bekende Vlaming aan ChatGPT, ja. ja. want daar is die heel slecht in. Okay. En dan verzint hij allemaal dingen uh, die, die niet waar zijn. Ja, dus ik heb eens aan uw biografie gevraagd. Uh, geboren 28 juni 1971 in Eeklo. Dat is al verkeerd. Hè? Ja, het, is, uh, het jaar is juist. 62. Ja, de ja, voilà. datum ja. is verkeerd. Ja, ja voilà, dat is meestal zo. En dan, oké, okay, wat zegt hij hier nog? 2001 werd hij presentator van het muziekprogramma 10 om te zien op VTM. Ah, ja, ja, dat weten we allemaal nog. Ja. Ja. Naast Anne de uh, ja. oh. zo, zo. Ik ja. ben de Willy Sommers van mijn generatie. Ik ja. Vind, ja. En um, hij schreef verschillende boeken waarbij uh, Peters experimenten. En de do's en don'ts van Peter van der Veer. Ik heb heel leuke experimenten gedaan, maar daar gaan we het niet over hebben vanmorgen. Ah, ja, laten we dat maar ja, dus, ja. Zeg maar, maar jij gekheid op een stokje. Het gaat wel snel. Is dat niet gevaarlijk? Op dit moment beginnen, um, beginnen mensen zich zorgen te maken. Ja, um, er wordt gevraagd, Terecht. Van, hè, moeten we eens geen pauze inlassen in dat AI-onderzoek? Um, wat dat eigenlijk wel een beetje een grens is. Die ChatGPT, daar kan je dus vragen aan stellen van: schrijf mij eens mm -hmm. een tekst over Napoleon of schrijf mij eens een opstel of gelijk wat. Maar er zijn nu mensen bezig met een um, geautomatiseerde to-do-lijst. Dus ik schrijf een to-do-lijst. Ik moet dat en dat en dat nog allemaal doen. Ik voer dat in in ChatGPT en die kijkt zelf wat die zelf kan. Dus als ik zeg, oh. um, schrijf, schrijf een verslag of um, maak een samenvatting van dit vergaderingverslag. En ChatGPT kan aan dat bestand van dat. Van dat Verslag, dan doet hij dat snel voor u. Dus okay. je vult s'avonds je takenlijst in en s'morgens word je wakker en bepaalde dingen daarvan zijn gedaan door de computer. En dat wordt riskant, omdat hij dan ook e-mails kan beginnen versturen en, oh, ja, ja, ja. en zelf websites maken enzovoort. Dus het loslaten van die AI-systemen op de echte wereld, hé, wat dan nu eigenlijk gebeurt met, uh -huh. met die Auto GPT, daar beginnen sommige mensen zich uh, zorgen over. Te maken. Ja, terecht denk ik, want ik verdenk Peter ervan dat hij zijn uh, teksten van vandaag uh, even <lacht> in. in AI heeft laten schrijven. Ik ga zo meteen iets opbichten. Maar uh, ja, we gaan ook een, een ah. goed experiment doen. Dus lieve luisteraar, zet hem al een beetje luider. Zet de radioluider en zet de televisie ook aan. Want je zal zien wat er gebeurt als lieve Schier in de studio staat. Dit zijn de Plain White Tees. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can shine as bright as you.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 We zijn al volledig in paniek. Het gevaarlijke experiment dat we zo meteen gaan doen. de plain white tee's en hey there, Delilah. 8 voor 8, want bij ons, lieve Scheier, vertelt hij alles over AI, artificiële intelligentie. Ja, en Johan Christian zegt. Geef nu toch eens gewoon toe dat Lernout en Houseby het jaren terug al voorspelden. Is dat zo? Uh, niet echt. Lernout en Housby hadden, hadden speech-to-text technologie, dus die menselijke taal kon verstaan en uittikken. Maar wat er nu gebeurt is van een totaal andere orde. Die GPT-systemen, die ja, large language models, die schrijven niet gewoon tekst uit die je ingesproken hebt maar die, die vertellen zelf dingen hè. dus die genereren zelf ja, ja, ja. dingen. totaal andere orde dan uh, Lernhuis en Housby Pak je nu even tegen uh, Goedemorgen Morgen de Radio 2 Show, want Lieven gaat een, ja, een gevaarlijk experiment doen met AI, wat ga je precies doen met ons? Ah, ik heb ChatGPT uh, openstaan en ik ga eens kijken ik, ga, ik zal misschien vragen om uh, een, een mop te vertellen over u Een mop over mij? Ah, daar gaan we, wachten. hoor ik ga okay. Maar zo zijn er al veel hoor ja, het is dat. Ik ben een mop, Allee, kom maar op zo in ieder gist. Tik hem nu gewoon even in. Je kan het ook gewoon volgen. Het is eigenlijk ja, een website zeg maar, waar je iets kan uh, intikken. Dus je tikt gewoon in, vertel een mop over Peter van der Veyre. Ja, vertel eens een mop over Peter van der Veyre. En ik ga eens kijken, want ik krijg mijn antwoord hier ook al. Hapke, daar, wil je hem horen? Ja hoor. Ik ga je wel vertellen, dus um, het is niet getraind op echt goede humor. Hè. Dus, ah, ja. uh, dit, kan beetje, dit kan een beetje genant worden. Maar dat goed, Zoals uh, Peter, dat is niet uh, gênant daar houden we van. Daar, hier komt hij. Op een dag loopt Peter van der Veyre door het bos en hij komt een magische kikker tegen. De kikker zegt, Peter, omdat je zo'n beroemde radiopresentator bent, zal ik je drie wensen geven. Dus hij weet dat hij radiopresenteert. Ja, ja. okay. Peter denkt na en zegt, oké, okay, voor mijn eerste wens wil ik de beste muziekcollectie ter wereld. De kikker knikt en plotseling heeft Peter een ongelooflijke muziekbibliotheek. Proficiat Peter. Voor zijn tweede wens zegt Peter, ik wil de beste geluidsapparatuur om van muziek te genieten. De kikker knikt en Peter krijgt een state-of-the-art geluidssysteem. Ten slotte zegt Peter, voor mijn derde wens wil ik iedereen laten lachen met mijn moppen. Eerlijk. De kikker denkt even na, knikt en zegt Voilà, je bent nu expert in moppen over radiopresentatoren En sindsdien is Peter van der Veijre niet alleen bekend om zijn radiotalent Maar ook om zijn onweerstaanbare humor Dat is het Ik vrees dat we de punchline gehad hebben oh, la, la, la, la. Maar je kan wel toffe trucjes doen met die dingen Je kan dan zeggen, maak die tekst nu eens poëtisch Of maak die kwaad of maak die passief agressief En ik heb eens gevraagd, maak de mop nu kwaad Qua ja. de versie van ja, deze mop. Kwaad... Ja. Dit, dit is wat een AI-systeem eronder verstaat. Op een dag loopt Peter van de Vijre door het bos en hij komt een boze magische kikker tegen. De kikker zegt met een Nors gezicht: Peter, omdat jij zo'n irritante radiopresentator bent, zal ik je drie vervloekte wensen geven. Peter zegt, geschrokken maar dapper. Voor mijn eerste wens wil ik de beste muziekcollectie. De kikker grondt en plotseling heeft Peter alleen maar liedjes... die hij niet kan uitstaan in zijn muziekbibliotheek. <lacht> Voor zijn tweede wens zegt hij, ik wil de beste geluidsapparatuur. De boze kikker knikt en uh, Peter krijgt een geluidssysteem... dat continu hapert en vreselijke kwaliteit heeft slotte zegt Peter nerveus, voor mijn derde wens wil ik iedereen laten lachen met mijn moppen. De kikker denkt na, knikt kwaadaardig en zegt, voilà, vanaf nu zal iedereen die jouw moppen hoort zo kwaad worden, dat ze met rotte tomaten naar je gooien. Vind je eigenlijk beter dan de ere. Sindsdien, ja, sindsdien moet Peter extra voorzichtig zijn wanneer hij zijn moppen vertelt, want zijn publiek reageert nu altijd met een regen van rotte tomaten. Prachtig, dank je wel. Dat is ook chat. realistischer. Dat is ook wel zo eigenlijk. Chat GPT, heel mooi. Blijf vooral even zitten. Lieven, als je nu al zin hebt om naar Nerdland te gaan, het festival met veel wetenschap in al zijn dolle vormen. Het is in Wachtenbeken, Wabeken, Domein Puienbroek, het weekend van vrijdag 26, 27 en 28 mei. En dit is Pommelin Thijs en Hypothetisch. Goedemorgen. Wat het vindt hij? Wil weten, weten wat ik van hem vind? Denk denken dat hij misschien bij mij hoort?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 Zet de lat dan weer te hoog Wat als ik niet kan zijn wie zij graag woude? Wat als ik muren om me heen blijf bouwen? Echt, je bent beter of alleen, vertrouw me. Wat als ik moeilijk ben om van te houden? Wat als ik niet kan zijn wie zij graag woude? Wat als ik muren om me heen blijf bouwen?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 het gedacht van Lieve Scheiden wil je absoluut horen. Het is over iets dat jij elke dag doet. En soms een paar keer. Goedemorgen. Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2. Het is acht uur. VRT News met Charlotte Krul. Goedemorgen. Bij Dreamland en Dreambaby vrezen de vakbonden ontslagen. In Limburg zijn acht leerkrachten geschorst na ongepaste WhatsApp-berichten. En volgens PVDA krijgen ook leden van het Vlaams parlement pensioenextras. Bij de winkels Ketens Dreamland en Dreambaby... is er op dit moment een bijzondere ondernemingsraad. Dreamland en Dreambaby zijn onderdeel van de Colruyt-groep. Er werken in totaal zo'n duizend mensen. Het is nog niet duidelijk wat er zal aangekondigd worden op die raad... maar de vakbonden vrezen slecht nieuws... zegt Koen Roze van de Christelijke Bond. Dat maakt ons ongerust in die zin... dat het bij Dreamland toch al een tijdje financieel moeilijker gaat... en dat we al regelmatig vragen stellen bij wat, wat nu verder... Hè.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 onvervalst racisme, homofobie, discriminatie, bodyshaming, pesterijen, zowel naar collega's toe, die bij naam en toenaam worden genoemd, en ook af en toe naar leerlingen Dus vandaag komen we zeggen van goed, het is allemaal niet zo erg, dat is het wel. Anders gaat een scholengroep niet acht leerkrachten schorsen. Na het pensioenschandaal in de Kamer over pensioen-extra's bij voormalige Kamervoorzitters Brakke en De Kroo, blijken Vlaamse parlementsleden nu ook achterpoortjes te vinden om een hoger pensioen te krijgen. Dat zegt de partij PVDA. Het is een gelijkaardige regeling als het in het federale parlement, maar ze bestaat al tien jaar, zegt Jos Dazen van PVDA. In Vlaanderen zegt men graag, wat we zelf doen, doen we beter. En op vlak van graaipolitiek is het dan blijkbaar vroeger. Want men heeft al tien jaar voordat men in de Kamer die regeling heeft ingevoerd, heeft men dat in het Vlaams parlement al gedaan in 2004. Hier is het beslist, 1 januari 2005 is het ingegaan. En die regeling is een exacte kopie van wat men daarna in de Kamer heeft ingevoerd. Een uitzondering van 20% op dat absolute maximum. De KU Leuven mag een controversiële lezing die vanavond gepland staat niet verbieden. Dat heeft de rechter in kort geding beslist. Studentenvereniging NSV organiseert vanavond een lezing van Martin Selmer, een uiterst rechtse activist uit Oostenrijk. En hij wordt ook gelinkt aan neonazisme. De KU Leuven had beslist dat de lezing niet mocht doorgaan in gebouwen van de universiteit. Studentenkring NSV stapte naar de rechter en krijgt gelijk. NSV gaat wel een bewakingsfirma inschakelen vanavond. We'll Ruim 10% van bedienden in ons land krijgt een thuiswerkvergoeding. Dat is dubbel zoveel als twee jaar geleden. Het is niet verplicht, maar een werkgever kan die wel geven om de kosten voor telewerk te compenseren. Het is gemiddeld 37 euro per maand. Ellen van Grunderbeek van personeelsdiensten bedrijf Acerta legt uit waarvoor het geld kan dienen. De thuiswerkvergoeding die dekt inderdaad een aantal aspecten. In de eerste plaats water, verwarming en elektriciteit van de thuiswerkplaats, maar bijvoorbeeld ook kleine kantoorbenodigdheden, een pak printpapier. Denk aan de printkosten, maar bijvoorbeeld ook snacks, water, koffie en eventueel ook de huur wanneer men ja, de thuiswerkruimte huurt of eventueel ook de kost van een verzekering daarbij komt kijken. Rusland kan windmolenparken en communicatiekabels in de Noordzee saboteren. Dat blijkt uit onderzoek van de verschillende Scandinavische openbare omroepen en dat wordt vanavond uitgezonden. Russische schepen die eruit zien als vissersboot of onderzoeksschip die zouden via onderwater Camera's informatie verzamelen. Voor Rusland zou die info belangrijk zijn... in geval van een totale oorlog met het Westen. En Real Madrid en AC Milan gaan naar de halve finales... van de Champions League. Real won ook de terugwedstrijd bij Chelsea met 0-2. Onder meer dankzij belangrijke reddingen van Thibaut Courtois. En AC Milan behaalde een 1-1 gelijkspel tegen Napoli. En dat was dan weer genoeg na de 1-0 zegen in de heenwedstrijd. wedstrijd en enthousiast zijn ze over Courtois. De beste van de afgelopen vijf jaar. Een perfecte tien... De buitenlandse media noemen hem ook uh, de kolos. Oké okay dan. De Colos. De Colos. En de octopus, al die mooie namen. Mm -hmm is het nieuws uit jouw buurt. Wel, er is veel hinder op dit moment, hè. Op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren richting Oostende... dat komt door een brandend voertuig. En de Gentse Schepen van Onderwijs vraagt in een open brief... om sereniteit in de media rond de dood van de negenjarige Roemeense jongen Raoul. Het wordt weer een mooie dag vandaag. Maxima 15 graden. De zon gaan we veel zien. Er is wel nog een frisse wind die blijft hangen. Morgen kan er weer regen vallen. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen over een half uur... en in de app van VRT Nieuws. El Muro, noemen ze hem ook wel. De muur. Die toeboot, ja. wat, hoeveel bijnamen kun je hebben? Zeg. En het is gewoon, allez, gewoon... Het is niet gewoon. Is... <lacht> ik ben oninteressant. <lacht> ik ben gewoontjes. <lacht> nee, dat is niet waar, Mona. Je bent van het verkeer. <lacht> Mona, ik spreek hem hierop aan. Hè. Je mag er gerust ja, van zijn. Dankjewel. <lacht> Kom maar binnen met die problemen. Vertel eens. Ja, het zijn er wel heel wat vanochtend. Want op de E40 van Brussel naar Gent Ze zijn in uh, Wetteren, net voor Wetteren, de rechter- en middenrijstrook nog altijd versperd. Dat komt door die brandende vrachtwagen met bouwmaterialen daar. En je staat daar meer dan twee uur in de file vanaf Aalst. Van Brussel naar Gent rij je dus best om via Antwerpen... want die hinder kan nog een hele tijd duren... En door omrijders sta je nu ook al meer dan 20 minuten in de file op de N9 van Aalst naar Wetteren. Richting Antwerpen een kwartier aanschuiven vanaf Haastonk en 20 minuten vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring naar Gent vertraag je 10 minuten van Merksum tot de Kennedy-tunnel. Richting Brussel tot 20 minuten bij vanaf Aalst, 10 vanaf Everberg, nog eens 10 van voor Jezus Eik. En opvallend ook vanochtend tot drie kwartier extra op de E429 in Halle, want daar wordt gewerkt. Rond Brussel aanschuiven 20 minuten op de binnenring tussen groot en Vilvoorde. En op de buitenring nog een kwartier extra file golven van Waterloo tot in Zaventem. Goedemorgen morgen, jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen, met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey! Paul vraagt zich af hoe betrouwbaar zijn de uitspraken in het journaal. Ik verdenk ze ervan dat ze soms met AI zijn gefabriceerd. Oh nee, wij bellen die mensen echt op. Dat zijn echte uh, mensen, ja. Paul. Ja, ja, ja, ja. altijd. Goedemorgen. Jouw goeiemorgen, telt voor twee. Hey, hey, PRT Radio 2. Goedemorgen morgen. Patrick Lefever zei onlangs: het enige dat juist is in de gazette is de prijs aan de datum. <lacht> goeiemorgen, welke de show. Het is 7 over 8.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 Back it's so bizarre. Hey, hey! hey. Goedemorgen morgen. Je woensdag begint. 19 april vandaag. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er een bijzondere ondernemingsstraat komt. Voor Dreamland. Het gaat niet goed bij de supermarkten. Wat is dat toch? Ben jullie nog alles goed thuis? Ja, alles, alles prima in orde. De ja. winkel is open gewoon. Ja, wij zijn zelf, zelfstandigen, dus voorlopig uh, loopt alles gewoon door. Toeleveranciering. Ja, af en toe allemaal. hebben we um, een klein diepje, maar, maar over het algemeen lukt het wel, ja. Hou zo. Het wordt een prachtige zonnige dag vandaag, buitenspeeldag. Ook als je geen kind bent, doe het zelf ook. Ga naar buiten, doe een dolle koprol in het gras. Ga een ijsje eten en doe alsof je tien bent. En dat het hele jaar. plezant hè. Zeg, lieve Scherre, bij ons zie ik daar op de app van Radio 2. Klopt. Ja, lieve, je hebt een heel... Is dat niet zo dat je een soort gedeelde tuin hebt... Ja, samen met uh, mijn neef Jonas. Juist, ja. Just, ja. Een gedeelde tuin, een, een hippie-commune. Nee, dat is <lacht> Elke dag buitenspeeldag. Jij bent hier vooral om te spreken over AI, artificiële intelligentie. En Petra Koolens uit Aalter had nog een vraag. Petra, goedemorgen. Goedemorgen, morgen allemaal. Hallo. Ja, kom maar binnen met je vraag. Ja, ik zou heel graag willen weten hoe groot liever de kans acht dat er ooit een chip en... Menselijke wezens zullen geplant worden. Een chip implanteren in de mens uh, kan nu al. Uh, ik, heb, uh, ik heb een vriend die een chip in zijn hand heeft waarmee hij zijn auto opendoet en zelfs zijn voordeur. En, um, echt? He, ja, ja. En uh, Hattie, mijn, mijn collega, die gaat op ons ja? festival, gaat die live een chip laten implanten. Dus je kan gewoon zien hoe dat gebeurt. Je wordt dan oh. echt zo. Het is ongeveer de grootte van een, een grote rijstkorrel. Wordt dan in de muis ja, van haar hand... Ja, voilà, Wordt in de muis van haar hand uh, gestopt. Maar dat zijn chips uh, waar dat je zowel... Um, ja, een, een, je kan contact maken met een, een, een lezer. Net zoals je nu contactloos betaalt met de bankkaart. Het is hetzelfde systeem. Maar dat is geen chip die je kan lokaliseren. Dus het is niet dat je dan op de computer kan zien... Waar zit hij op dit moment? Daar, nog heb, niet. Je nog, daar heb je, je nog andere dingen. Je had voorlopig dan geen persoonlijke gegevens bij of zo. Nee, daar dat staat identiteit, eigenlijk... identiteit, naam... Rijksregisternummer enzovoort je kan daar eigenlijk informatie op zetten. Dus als, jij er, als, als je ervoor kiest om al die info op die chip te zetten, dan kan dat erin staan. Maar meestal is dat gewoon een soort, een soort nummer, een soort lange nummer die als sleutel gebruikt wordt, die erop staat. Ja. En waar laat je dat dan zetten als je dat zou willen? Ik denk dat je dat bij een arts kan doen. En ik denk zo ja, zo die, die piercingwinkels, dat ja. sommige daarvan zich daar ook al in specialiseren om dat aan te brengen. Machtig. Ja. ...om het GDPR geweest op te lossen, dat is nog niet aan de orde dan. En wel, Het handige is dat... Uh, het handige, want de chip zit in de hand. Het handige is al die informatie zit lokaal op die chip en zit nergens in het internet en in de cloud. En GDPR gaat er vooral om wie uw informatie bijhoudt. En die zit ah, ja. gewoon in uw, uh, in uw chip, ja, inderdaad. Dus dat... Crazy. Petra Kolens, dankjewel voor je vragen. We zijn weer helemaal mee, zeg. Uh, je bent ook een heel populaire man, lieve Scher, dat weten we. Hoe ver gaan fans bij jou? Uh, dat valt nogal mee Ik, uh, ik, heb, uh, ik heb blijkbaar de, de gave Om zeer nors en onbeschikbaar te kijken <lacht> Dat is waar ja. Ja. Dat is, nou, ja. Maakt je toch heel aaibaar vind ik. <lacht> <lacht> Maar hier mag je ook even onpopulair zijn ja, je dacht. heel Vlaanderen wil meepraten met dit onderwerp, want wat is jouw gedachte, lieve Scheire? Uh, ik hoor van mijn vrouw dat de vrouwentoiletten tegenwoordig vuiler zijn dan de toiletten. <lacht> ja, dat, dat is... Mijn vrouw zegt, ik ga soms naar de toiletten, omdat de vrouwentoiletten te vuil zijn. En dan denk ik, ah, boeiend. Okay. En zij zegt, het komt allemaal door de zweefplasters. Wat zijn de zweefplasters? Ah ja, nou, ja, ja voila. Ja. Ja, je weet direct wat de zweefplasters zijn. Leg uit. Ik ben een, een zweefplaster. Ah, voila, kijk. Ja. <lacht> Uh, ja, je, je gaat erover hangen, hè. je gaat er niet op zitten. Hè. Dus je gaat niet zitten op de bril van het openbaar toilet, maar je blijft daar zo tien centimeter boven squatten. Hè. Dus ja. een enorme dijspieroefening. Ja, ja, ja. En wat zegt mijn vrouw? Je bent helemaal geen zweefplasser, je bent een sproeimachine. <lacht> En de hele bril ligt vol. Dat ze een keer voor zichzelf spreekt. Zeg. Ach, ja, en voilà, en masie. dus... Uh, de, de, wat, wat mijn vrouw dan zegt is... Ze denken allemaal dat ze het kunnen en niemand kan het. En zij zet zich altijd onbezorgd op die bril. En vaak uh, landt zij dus in een nat gesproeide wc-bril. Oh. Een soort uh, koude oase. Ben jij ook, Charlotte? Ja. Uh, zweef jij ook? Uh, uh, ik zweef niet, maar ik, ik ga dat wel met mijn toiletpapier afkuisen ...voor ik erop ga zitten. Dat, en wel. Voilà, dat is voorzienigheid. Om, om die druppels ja. weg te doen. En daardoor zijn mannen toiletten proper... De maar je hebt ook genderneutrale toiletten hè, tegenwoordig. Ja, wat doen In de he? Roma, in de concertzaal onlangs zag ik dat. Ja, ja. En dan loop je daar allemaal door elkaar. Zeg ja, en, en, even, en mannen sproeien niet in het rond. Of wat? <laughs> Allee. Ja, maar wij, hebben, wij staan recht hè, en dus wij ja. hebben daar aparte dingetjes voor. Hè. Dus wij, wij hebben een, een apart recipient. Ik weet niet urinoir is, urinoir, maar ja. als er een gewoon toilet is. Dan weet je wat dat er... tof is? Nee. Dat je in dat urinoir niet gaat zitten. Altijd zo. Dus als de volgende komt, dat hij niet gewoon even in Turin Het dus, dus is Ik kan misschien een trend starten hier, maar tot, tot nu toe. Doen wij dat niet. Ja. Er zijn heel veel mannen die gaan zitten om, uh, om te plassen ook. Ja, maar, je ook... maar dus niet in dat urinoir. Nee, maar je hebt de zweefplassers, maar je hebt ook de zweefkakkers sowieso. Hè. Dat kan toch? Dat het ja, ja, ja. ja. zeker wel. Zeker ja. Dat ja. We delen het. Deel ook je mening vooral even in de app van Radio 2. Zeer benieuwd. Dus jouw gedachte is heel duidelijk. Uh, de, de vrouwentoiletten zijn blijkbaar van horen zeggen uh, vuiler dan de manentoiletten. En dit is Guus Meewis met een nieuwe, nieuwe song voor mijn hart. Dat is mooi. Met een woord verloren Ze zei alleen maar dan Ik had de nacht al moeten horen Ze had me in Een oog op zag, brak door I'm yeah. In het donker, ik was een paar tellen verblind. Een mist is Ze haalt me in een oogopslag. Ze brak dwars door alles heen. Voor mijn hart ging het te snel, en mijn hoofd mocht het niet weten. In een omdat het Omdat de liefde onvoorspelbaar is Wij niet of wij willen een hand Gus meewis, omdat hij meer is dan het is en achter. voor mijn hart, nieuwe song, stopt met zijn grote stadionconcerten trouwens in Nederland. Ja, ik kom nog eentje binnen trouwens, van uh, ja, vooral vrouwen ook. Saskia die laat weten, in verband met jouw stelling lieve scheire, ja? dat vrouwentoiletten, uh, mannen mannentoiletten proper zijn dan vrouwentoiletten. Zittend plassen voor mannen is beter voor de prostaat. En inderdaad, vrouwentoiletten zijn vaker vuil. Oké. Okay. Ja, zit jij... Uh... Dus. Zittend? Ja. Oh, ik vind toch dat je de geschenken van de natuur moet uh, eren. Hé. Dus uh, ik ga altijd uh, recht staan. Ja. Uh, zei, Frans Baas die zegt: sommige Chinezen die gaan wel degelijk zitten op het urinoir. zelf meegemaakt in IJsland vorig jaar. Uh, ja, maar dat is omdat uh, zo de toiletpot, zoals wij hem kennen, in grote delen van de wereld kennen ze die niet. En dan uh, hurken ze over een, een uh, gat in de grond, eigenlijk. Ja. Of, of staan ze op een vroeg. Ook veel, um, denk ik, Chinese mensen die dan. Op een westerse wc op de met hun voeten op de wc-bril gaan, gaan hurken. ook. Ja. Maar, wat eigenlijk, maar is dat daar niet ook de gewoonte? Daar hebben ze veel vaker uh, Japanse toiletten. Hè? Dus die dat uh, alles schoonmaken. Hè? Die ah, ja. zijn top, hè? Dat, dat is top. top hè. Nog ik nooit van mogen genieten. Nee, uh, dat ja. is fantastisch. Dat is echt. Ja. Dat is, ja, ik kan daar eindeloos over vertellen. Maar het is, het is, het is warm, het is handig, het is, is hygiënisch. Ja. Er gebeuren uh, dingen waar je van dacht, van, dat dit kan gebeuren. Absoluut. Dus, uh, Welnis voor de onderkant. Dat, ja. dat is eigenlijk okay. perfect samengevat. Er komt nog een belangrijke vraag binnen over AI. Iemand die zich afvroeg van ja, als je dan even met de mensen praat over... ik zeg maar iets, een nieuwe auto, kijk plots allemaal... Berichten in mijn gsm en Facebook en websites met reclame voor auto's. Is dat ook AI? Is dat afluisterapparatuur? Wat is dat? Nou, mensen denken dat hun telefoon hen afluistert, maar dat is niet zo. Uh, daar is veel te veel rekenkracht voor nodig, dus dat gaat eigenlijk niet. Maar stel dat jij, uh, op, stel dat jij een nieuwe auto wil... Hè, dan ga je waarschijnlijk zelf vaak zoeken op uh -huh. auto's... en dan weet uh, Google dat je daarop zoekt. Maar ook als je er zelf niet op zoekt... stel je wil een nieuwe auto en je praat tegen al je vrienden... dat je op zoek bent naar een auto... Dan gaan die vrienden misschien, als ze bij jou zijn, zoeken naar auto's. En Google weet dat uw telefoons samen liggen. Dus maar. zij weten dat er in die groep gesproken wordt over dat onderwerp. En zo ga je wel die reclame krijgen. Het heeft niks met je stem te maken. Nee. Oké. Okay. Ah. Hela, welkom thuis, Charlie. Kom een keer hier, dikke vriend. Oei. Oh, mag je precies een beetje verkouden? Charlie? Schatje, er is iets mis met de puppy.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 Zonder ervaring, kan het dan? Dat is zeker dat. Ontdek wat je allemaal kan. Met de begeleiding, opleidingen en jobs op vdab.be. of Vdab. Samen sterk voor werk. Informatie van de Vlaamse overheid. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2.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 Sunshine. Moonlight. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Okay. Blij boogie van de Jacksons. Bij ons nog altijd lieve scheren. Daarnet had je een heel duidelijk gedachte over het feit dat mannen toiletten properder zijn dan vrouwentoiletten volgens je vrouw. Ja. Het heeft allemaal te maken met zweefplasser. Leg het nog eens uit, Kim. Wat was een zweefplasser? Ja, dat zijn uh, dames die... Niet op de bril gaan zitten, maar een beetje zo 10 centimeter ongeveer boven de bril zweven en dan ja, plassen, hè. Ja, en dan veel morsen. Goedemorgen, Sophie van Holder uit Gerasbergen in Oost-Vlaanderen. Jij bent een zweefplasser, vertel eens. Ah. <laughs> Goedemorgen allemaal. Ja, zweefplasters. Ja, eigenlijk al een hele tijd. Dat lijkt nu in zo'n trend. Maar op zich doe ik dat altijd. Maar dat wil niet zeggen dat je. Het toilet vuil achterlaten. Ah. Het is gewoon een kwestie van hygiënisch je niet te gaan neerzetten op een bril waarvan je niet zeker bent dat die wel eens alleen dat die hy hy hy hygiënisch is. Bij mensen die ik ken ga ik dat niet doen. Maar waarom is dat? Waarom, ah. Hoe is dat ooit begonnen bij jou, Sophie? Ja, ooit begonnen. Het is eigenlijk ja, inderdaad al heel lang geleden. Maar... Uh, ja, een kwestie van hygiëne, denk ik. Als je ergens een toilet binnenkomt en je bent niet, niet, niet zeker dat de, de bril hygiënisch is. Ik, nee, ik heb, dat is iets... Ja. Iets persoonlijk het feit dat die al dat er heel veel mensen er gaan op zitten, zoals in luchthaven en zo. Nee, ja. hey, dat, dat uh, is niet aan mij besteed. Die brillen ik zijn altijd dat. veel te warm van de luchthaven. Ik raak zelfs de klink niet graag aan. Ja, maar um, controleer, nee, je voilà. dan, controleer je dan de bril als je vertrekt ook om te zien of die, of die besproeid is? Ja. ja, absoluut. En dan kuis je die nog eens af ook voor de volgende. En, okay. Inderdaad, dat is juist. Okay. Als je naar nummer twee doet, dan ga je ook gaan controleren, vind ik dan. Ja. Okay. dus uh, laat, laat ons misschien is dat het beste. Zweefplassen mag, maar achteraf moet je wel eens met je gezicht langs de bril gaan. <lacht> <lacht> Gewoon om te bewijzen. Als je denkt dat je het kunt, dan moet je het bewijzen ook. Ja, maar dat en dan het kunt is zoals mij alles. Ruim je eigen rommel op. Klaar. Oh ja, voilà. Zie je voilà. zo? Dankjewel Sophie voor je moedige getuigenis. En een heel fijne ochtend. <lacht> en succes met het zweefplassen nog. Fijne ochtend. Dankjewel lieve Schier, dat je er was. Met, met, met heel veel plezier. Artificiële intelligentie. En vooral heel veel succes met het Nerdland Festival. Dankjewel. Graag gedaan. Dit is Warrior. Dit zijn Oscar en de Wolf Drie voor half negen. Goedemorgen. I'm warrior, so me. Baby I'm a champion They say that I'm gonna be a star one day. If I just dedicate my life to the game, I aim for the sky and I walk through fire. If you give me one shot, I'ma take it If you give me two more shots, I'ma make it I'm gonna destroy this, I'm gonna own this You better catch me if you can You better catch me if you can If I fall, I'm gonna rise Like a phoenix, I'll fly They said that I'm a warrior So what you say? they say everybody will remember my name i reach for the stars into the hall of fame my only desire i walk through fire if you give me one shot i'ma take it if you give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 I'm a warrior. What you, say about me. I'm a champion, no what you say about me. Julia. Warrior van Asker en de Wolf. Ik krijg nog een kleine, kleine klacht binnen van Julia uit Forselaar. Hou op over die toiletten. Ik probeer te ontbijten. Ja, het is voorbij. Je kan je boterhammetje erop eten. Allee, Peter. Zo. Dat is exact half negen. Goedemorgen dag.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 gelijkaardige regeling als in het federale parlement, maar ze bestaat wel al tien jaar langer. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. Op de E40 is er op dit moment veel hinder in de richting van Oostende... door een brandend voertuig tussen Erpenmeren en Wetteren. Het gaat om een trekker met oplegger met bouwmateriaal. Het is de oplegger die in brand stond. De chauffeur raakte niet gewond. De rechter- en middenrijstrook zijn afgesloten. Er staat op dit moment dik twee uur file. En ook op de omleidingen is het wat aanschuiven. Vandaag worden de verkeerslichten op de R4... aan het Brico-kruispunt in Evergem goed afgesteld. De voorbije dagen waren daar verkeersproblemen... Omdat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 kinderen die het slachtoffer zijn van geweld. Het eerbetoon start vanavond rond zeven uur. En in Wetteren gaat staaldraadspecialist Bekaart een nieuwe afdeling oprichten. Het bedrijf gaat van een leegstaand gebouw een fabriek maken om waterstof te produceren. Waterstof is geurloos en kleurloos een gas en komt niet uit de bodem maar uit een fabriek. Het is dus milieuvriendelijker. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Op het bedrijventerrein in Wetteren heeft BKA al een afdeling en nu komt er dus nog een extra afdeling bij. Het is voorlopig niet duidelijk hoeveel de nieuwe fabriek kost en ook niet hoeveel personeelsleden er zullen werken. Tegen het einde van het jaar zou de fabriek in de wetteren operationeel moeten zijn. Vandaag wordt een zonnige dag, ook in Oost-Vlaanderen... met brede opklaringen. Vooral droog weer. Na de middag zien we wel wat wolken. Lokaal maximaal 15 graden. Morgen meer wolken met kans op verspreide buien. Dan gaat het weer iets harder. waaien ook uit het noordoosten. Temperaturen vallen een beetje terug naar 11 à 12 graden. Intussen komt nog nieuws binnen over Dreamland. Ja, vertel eens, Charlotte... Er zijn meer details bekend over die bijzondere ondernemingsraad. Ja, Colruyt willen tot zes Dreamland en Dreambaby winkels sluiten en tot 192 jobs schrappen. Eh, ze hebben een akkoord bereikt die Colruyt groepen samen met Toychamp. Dat is een bedrijf dat een groot deel van de aandelen van Dreamland zou overnemen. Je kan het volgen op veerteneuws.be dus. De problemen op de weg dan. Mona van het verkeer, vertel eens. Nog steeds problemen op de E40 van Brussel naar Gent. Net voor Wetteren. De rechter- en middenrijstrook blijven versperd door die brandende vrachtwagen met bouwmaterialen. Je staat nog altijd bijna twee uur in de file vanaf Aalst van Brussel naar Gent. Rij je dus nog steeds best om via Antwerpen, want die hinder kan nog een hele tijd duren. En door omrijders staat er nu ook al een half uur file op de N9 van Aalst naar Wetteren. Verder file rijden richting Antwerpen. De gebruikelijke file is van 20 minuten. Vanaf Haastong vanaf Massenburg, en tussen Aardslaar en Wilrijk. Op de E34 is in Melzelen de oprit wel gedeeltelijk versperd. Dat komt door een verlies van lading. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 10 minuten... van Merksum tot de Kennedy-tunnel. In Deurne is de oprit gedeeltelijk versperd door een defect voertuig. Goed uitkijken daar. Verder richting Brussel aanschuiven tot een kwartier... vanaf Peutie, vanaf Everberg en vanaf Jezus Eik. Op de E429 verlies je nu wel drie kwartieren in Halle... en dat komt door werken. Verder op de ring rond Brussel nog wat aanschuiven... Op de binnenring een kwartier tussen Groot, Bijgaarden en Vilvoorde. Verderop bij Tervuren verspert een defect voertuig de rechterrijstrook En op de buitenring een kwartier bij van Tervuren tot Inzavendem. Je ziet die verkeerskaart ook gewoon bij ons in de app van Radio 2. Mooi om die rode dotten te zien. Minder onderin hey, En uh, Magic Mona, bedankt. Hè. <lacht> Alsjeblieft. Je... Dus een beetje positief zijn. Hè, ja, ja maar ben ik ben heel blij dat je mij zo dus op... apprecieert Van Magic Mona, vind ik een goeie. Goed, hè? Goed gedaan. Mona and More was ook heel mooi geweest. Maar, ja. bon, um, maar die van mij was beter. Ja, zeg maar vooral, jij ging voor een nieuwe voicemail zorgen. Ah ja, ja. ja Waarom ja. je nu nog liever naar Kim van Lontzen gaat bellen, dat hoor je over een minuutje of drie. Ja. Met een goed gevoel kan je de wereld aan. Daarom telt jouw favoriete magazine deze maand 72 sportieve pagina's extra. We gingen koud water zwemmen, kregen levenslessen van top atleten en geven je inspiratie voor sportieve vakanties. Hup met de beentjes en haal jouw extra dik exemplaar in huis. Alles begint bij een goed gevoel. Nu in de winkel. Goedemorgen. Morgen. Peter en Kim. If you don't wanna see full 180 crazy thinking about the way i was did the heartbreak change me maybe but look at where i ended up i'm all good already so moved on It's 20 voor 9 zie Goedemorgen. Bon, um, we waren gisteren bezig over voicemails. Ja. Je had een probleem met voicemails. Nou, Nee, Ja, ik vind de meeste um, voicemails die mensen inspreken zijn eigenlijk overbodig. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik dacht eigenlijk is mijn huidige uh, voicemailbericht niet meer. Uh, dat past gewoon niet meer bij mijn huidige noden. Dus op uw vraag heb ik het uh, terug ingesproken. Want je zei van ja. Spreek iets het in en dan bel ik jou terug. Ja, Dat, ja, dat zei dat ik eerst, maar eigenlijk is het niet, want ik, ik heb het nee. niet altijd even graag. Zeker de mensen die jou niet kennen, die bellen gewoon automatisch terug. Ja. Maar je hebt een nieuwe, dus we gaan jou even bellen. De, niet oppakken, als je wilt. Ah, nee, nee, nee. Nee, ander probleem natuurlijk. Niet oppakken, niet oppakken. Maar ik ben toch niet aan het oppakken? Nee, shh, het, het is aan u. Hallo, Mikim. Ik ben er even niet, maar ik iets in na de beep en ik bel je zo snel mogelijk terug. Liefst wel. Alleen maar als je mij niet kent. En het dringend is: als je mij kent, ik bel je sowieso terug. Bye. Oh, en Peter, tot een keer met mij te bellen, jong. Je pakt altijd op? Uh, bijna altijd. Omdat ik niet van voicemails houd. Dat is waar, goed gedaan. Dus er is een nieuwe voicemail, dus je kan dat gewoon even bellen. 0478. Ah. Goedemorgen Margot van de Regio. Ja, die is van de buitenspeeldag vandaag. Ja, de wolken zijn een beetje aan het komen, maar laat je dat niet tegenhouden. Laat je dat niet tegenhouden. Het is in Laarne. Daar gaan ze een heerlijk record proberen vestigen. Het grootste hinkelparcours ooit in Krijt. We gaan live naar Oost-Vlaanderen, naar Margot van de Regio. Ik zie je daar staan in de app van Radio 2 en live bij ons op 1 met ja, al uh, lichtspelende kinderen. Vertel eens. Ja, klopt. De eerste krijtlijnen die worden hier op dit moment getekend door de leerlingen van het tweede leerjaar van de gemeenteschool uh, van Laarne. En dat is best wel een werk hoor, een hinkelparcours van uh, twee kilometer uh, krijten. Uh, Lise en Silke van de gemeente Laarne. Wat een cool idee ja, zeker. Um, het is eigenlijk zulke een idee. Dus ze uh, dus is er eigenlijk gekomen. Ook met het hinkeld meisje um, vinden we het heel tof dat we het daaraan kunnen koppelen. Omdat het al een perfecte match is. Dus ook omdat het van een kunstenares is. Ja, kunnen. en met het hinkeld meisje bedoel je natuurlijk het standbeeld dat hier achter ons staat. Dat is heel cool en eigenlijk heel symbolisch. Er staat hier aan het vertrek en het eindpunt van het hinkelparcours een standbeeld van twee benen van een meisje dat aan het hinkelen is. Dat hebben ze trouwens ooit gewonnen via Radio 2. Kijk hoe. Cool. Maar de bedoeling van dit alles is dus om vandaag een wereldrecord te verbreken en jullie gaan dat sowieso toch ook doen, hè? Ja, wij hopen alleszins dat iedereen even uh, enthousiast is als ons en dan, uh, ja, meegaat in het tekenen van het uh, parcours en dan hopen wij toch meer als het, uh, het huidige kort, 1554 meter, uh, te verbreken met een kleine marge van, ja, laat ons zeggen, twee kilometer uh, hopen wij te bereiken. En het huidige record staat op naam van Nederland. We gaan die sowieso kloppen, ik ben er zeker van. Maar uh, twee kilometer krijten. Hoeveel krijtjes komen daarbij kijken? Gigantisch veel, denk ik. Ja, we hebben uh, meer dan 2000 krijtjes besteld, dus wij hopen echt dat dat voldoende gaat zijn. Maar uh, als we als we er toch tekort komen, dan hebben we nog altijd een noodhulp. noodhulp. En op dit moment zijn er dus al kinderen aan het tekenen. De vakjes zijn allemaal even groot, want ze krijten rond een A4-papier. En straks heeft de notaris van Laarne een heel cool werk voor de boeg. Ja, uh, hij heeft het geluk om de twee kilometer, als we die halen, te mogen afstappen met de rolmeter uh, om te kijken hoeveel meter we juist behaald hebben. Gaan jullie zelf komen meehinkelen als het allemaal lukt? Tuurlijk. <laughs> ja, ja, dat doen we zeker. Hè. We zijn hier de hele namiddag en uh, we gaan zeker meehinkelen. Uh, ja, en straks om half twee beginnen jullie er officieel aan. Dan mag iedereen ook komen helpen. Is er ook allemaal randanimatie voorzien? En je hoeft zelfs niet in Laarne te wonen om te komen, hè? Nee, dat klopt. Iedereen is welkom. Hoe meer zillen, hoe meer vreugd en hoe meer krijthandjes, hoe meer uh, meters op de grond. Dus iedereen is zeker welkom. Ja, en zeker en vast vandaag, want het is ook buitenspeeldag. En er zijn hier een paar meisjes die straks ook komen meekrijten en komen meehinkelen, hè, meisjes? Ja. ja. Hebben jullie er zin in? Ja. Zeg, maar hebben jullie ooit al eens uh, twee kilometer aan elkaar gehinkeld? Nee. Dat is echt heel veel werk, hè? Zeggen jullie sportief? Ja. Ja? Oké, okay, dus dat sport ga je... Sport heel veel. Jij ja, sport heel veel? Ik ook. veel. Oké, okay, kijk, ze zijn er hier helemaal klaar voor in Laarne. Dus straks wordt dit de gemeente met een wereldrecord op haar naam, namelijk het langste hinkelpad ter wereld. En ook uh, de gemeente, denk ik, met de kinderen met de meeste beenspieren. Neem een abonnementje op onze Instagrampagina, pagina Of check at Dan kun je de beelden van Margot van de Regio ook zien. Inlaarden in het hinkelparcours. Stoepkrijt, altijd goed ook. Hè? Plazant om mee te spelen, zeg. Toch? Ik doe dat nog. Dollig hè? Samen met mijn kinderen. Doen sowieso. Margot van der Regio. En morgen zit ze in Limburg. Vanaf half zes kun je bij ons alles volgen voor het grote bloesemparcoursfeestje. Met Vespas, met Jan Peumans en Sven de Leijer. Als ze niet afvallen, we zullen het wel zien. Dit is Rob, Rob de Rijs. Hou me vast. Dit is de avond van mijn eerste dag. Ik leef pas echt sinds ik jou hier zag.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 that I Voor ik val Als dit niet goed is Nou dan ben ik maar slecht Al oh, wat krom maak Maakte jij weer recht Hou me vast oh Hou me vast want ik val Zet die tener neer en kruip onder de vol Ik heb geen dorst meer Ik ben overvol Aan een wonder. I'd have known, it was there from the start Red flags on your walls, you said they were odd I believed it, you made it easy Head in the clouds, I couldn't see I was weathering storms, the rain underneath was a warning I'm my calls, you're losing a friend, but I'm losing it all, wish you could see me, for me once again and see you need Waarschijnlijke Zanger en gewoon van bij ons, uh, het is 9 voor 9. We kregen nog uh, een paar goede berichten binnen, onder andere ook van Brenda. Brenda heeft een heel mooi bericht over jou trouwens uh, gestuurd. Ja, dat is Om waar. Waarschijn... Ja, en ik heb net geantwoord en ze denkt dat ik niet zelf antwoord. Dus bij deze, jawel, hallo, ik ben het, ik ja. lees het en ik vind het heel lief. Ja, ze zou willen zeggen dat jij een voorbeeldvrouw bent. Ondernemend, actief, niet hyperactief. Opkomend voor eigen mening. Natuurlijk, een mooie vrouw. Zelfs een, een vrouw mag dat zeggen over een vrouw. alsjeblieft. Heel lief, dank je wel, Brenda. Je bent een top, madame. En dat was Chris Frederiks uit Gent. Chris, goeiemorgen. Goeiemorgen allemaal. We waren net bezig hey. over Margot van de regio, maar jij had een belangrijke vraag. Vertel eens. Ja, superbelangrijke vraag. Is dat ook echt daar een achternaam? <lacht> oh, <nee. lacht> uh, ja. Ah... Ziezo, oh, oh. bij deze Chris. Dank je wel voor je vraag. Heel fijne ochtend, hè. Dank je. Ah, de man die al jouw vragen beantwoordt vanaf 9 uur. Dag Sven. Goedemorgen. Sven inspecteur, ook jouw, gewoon jouw familienaam natuurlijk. Inspecteur ja, zeker, Sven, zeker, zeker, heet wel. gewoon inspecteur. Ja. Vertel eens, waar gaan we het over hebben? Wel, ik heb het deze week over dat uh, lijden na overlijden. Uh, bijvoorbeeld ook het hele simpele dingen als een energiecontract staat vaak op naam van een van de twee. Als die dan overlijdt, ja, dan moet je dat aanpassen. Gewoon die naam aanpassen, maar zelfs dat blijkt soms heel erg moeilijk te gaan. Uh, ik heb verhaal binnengekregen van een mevrouw, bij wie dat contract dan ook volledig veranderde. Net vorig jaar, toen die prijzen zo ongelooflijk slecht oh. waren, kreeg die, behalve dan hé, dat ze het verlies van haar man moest verwerken, oh. er ook nog eens een ongelooflijk slecht tarief bovenop. En dat is niet correct, want uh, ja, je moet dat gewoon kunnen behouden natuurlijk, dat, uh, dat tarief dat je hebt. Dat is trouwens ook een hele goede tip, als je ooit verhuist, en je hebt een heel goede energiecontract uh, in ons eigen land, dan mag je dat meenemen. Dus dat is persoonsgebonden, zo'n energiecontract. Dus laat je nooit wijsmaken dat je dan, ja, dat je ergens in een andere straat gaat ah, ja. dat je dan een ander tarief moet hebben. En dan, nee, dan proberen ze daar onderuit te komen natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. En dat hebben ze vorig jaar echt wel een aantal keren gedaan. Ja. Kijk, alle vragen daarover ja. deel ze nu in de app van Radio 2. Hij beantwoordt ze straks om negen uur. Inspecteur Sven, dankjewel. Dag gedaan.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 DJ Stick My Life. Ooit gebruikte een verkeerscampagne. Zoek het dus op of vraag dan de inspecteur zometeen om 9 uur. Veel plezier met Sven. Radio 2. Elke dag telt voor 2.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 in Gent. Radio 2 staat voor de spektakelmusical Red Star Line. We gaan trouwen in Amerika! Dat heeft mij gepakt. Dat is kiekevel. Jam, uw toekomst ligt in Amerika. Onze droom begint vandaag. Het is Dat moet onmiddellijk naar New York. Alle info op radio2.de Ben jij op zoek naar de ventilatieman die wel zijn afspraken nakomt? Groep Jury is de expert in airco- en ventilatiesystemen. De werken worden uitgevoerd zoals afgesproken. Want de vakmensen van Groep Jury houden hun woord. Ja, Jury houdt zijn woord. Vertel het voor. Ik zie nu een afspraak op groepjoury.com. Allee zoet, ga ik hier aan een andere kant staan. Ja, oké. Okay. Oké? Okay? Ja. Doe maar! Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. En? Ja, <hums> dat is het hè. Dat is de perfecte deur voor de slaapkamers. Livo Binnendeuren, dat zijn hoogkwalitatieve deuren die je hebt voor het leven. Je bent welkom in onze toonzaal met meer dan 200 deuren naar ieder smaak. Livo Binnendeuren in Dendermonde en Maldegem. Meer info op livo.be Kom dit weekend naar Eurotuin in Merelbeke op Hasselt of en krijg bij je aankopen een gratis lavendelplantje. Eurotuin, waar ideeën bloeien.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 heb jij ook zo moeilijke voeten? En heb je soms ook het gevoel dat er geen enkele schoen goed past? Dan moet je dringend eens op stap naar Klaisbouwens. Daar zijn alle schoenen geschikt voor losse steunzolen. En dankzij verschillende pasvormen vind je er makkelijke schoenen voor elk type voet. Van Mephisto tot Solidus. Kies uit 20 stijvolle merken in Gent, Oudenaarde, Aalst of Lokeren en op klaisbouwens.be. Klaisbouwens. Moeilijke voeten in makkelijke schoenen. En breng gerust je steunzolen mee. Wij weten echt alles van keukens random. Plastic doppen hangen hoe langer hoe meer vast aan flessen water of frisdrank. Hoe is dat voor de goede doelen die die doppen inzamelen? Dat onder meer. Elke dag voor elk